Middernacht, het begin van maandag 28 maart. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Bij een aanslag in Israël zijn de afgelopen avond twee Israëliërs gedood. Dat gebeurde in Hadera, een kustplaats tussen Tel Aviv en Haifa. De daders zouden op straat het vuur hebben geopend bij een busstation. Naast twee doden zijn er zes gewonden. Onder de slachtoffers zouden ook politieagenten zijn. De daders zijn volgens Israëlische media twee mannen uit een Arabische stad in Israël. Ze zijn doodgeschoten door de Israëlische politie. Republikeinse politici in de VS reageren scherp op de uitspraken van president Biden gisteren over de Russische president Poetin. Hij noemde Poetin een slager en zei dat hij niet aan de macht kan blijven. Verschillende republikeinse senatoren noemen dat een tijd. Het Witte Huis liet na de uitspraken van Biden weten dat Amerika niet uit is op een machtswisseling in Rusland. Amerikaanse acteur Sean Penn dreigt zijn beide Oscars om te smelten als de Oekraïnse president Zelensky het publiek op het Oscar-gala vannacht niet mag toespreken. Presentatrice Amy Schumer had dat geopperd, maar kreeg naar eigen zeggen geen toestemming van de producers. Penn was in Oekraïne toen de oorlog daar vorige maand uitbrak. Hij noemt het op dat oud-acteur Zelensky geen kans krijgt te spreken. De filmprijzen worden vannacht uitgereikt in Los Angeles. De meeste nominaties heeft de film Power of the Dog, twaalf stuks. De Annie M. G. Schmidprijs voor het beste theaterlied van het jaar... is toegekend aan Joost Spijkers. De 44-jarige kleinkunstenaar won de prijs voor zijn lied Welkom Thuis... uit zijn programma Hotel Spijkers. In het lied legt de dood al zingend uit hoe die te werk gaat. De Annie M. G. Schmidprijs werd uitgereikt in Theater Bellevue in Amsterdam. Het weer... Vannacht is het helder, minimaal tussen 2 en 5 graden. In het noorden kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het nws Journaal. NPO. NPO Radio 1. Wow. Matthijs, waarom start je dat stomme spotje in? Goedenacht, luisteraars. U luistert dus inderdaad naar NPO Radio 1. Het is maandag 28 maart 2022. Het is twee minuten over twaalf. Welkom bij aflevering 320 van dit persoonlijkheidsprogramma... in het Engels en genaamd personality show, Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon Primera recision die het doet namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Vannacht is Matthijs Lucassen weer de technicus... en R.W. is regieassistent... en doet verder alles achter de schermen... en ik ben Prima Kijoun. Geachte luisteraars, als je er goed over nadenkt... is het allemaal simpel. Ieder jaar is er na de kou van de winter weer de lente... daarna de zomer, gevolgd door de herfst. De natuur sterft af en bouwt opnieuw. Net als wij mensen. We weten dat het leven ooit voorbij is... en proberen in de tussentijd het beste ervan te maken. De klok is weer een uur vooruitgezet... dus ik snap als er minder luisteraars zijn... omdat velen van u... He, u bent toch allemaal een beetje oller... ...en het zit uur nu s'nachts nu en dan denk je... ...oh god, ik moet in slaap vallen. Maar ik zal proberen om alles te doen om u wakker te houden. Wat ik ongelooflijk bewonder van de mens... ...is dat in de korte tijd dat ze hier op aarde zijn... ...ze elk van hun denken dat ze een ongelooflijke belangrijke rol hebben. Of het nou de landbouwer is die graan verbouwt, ...of de boer met zijn melk... ...of de de verpleegkundige... ...niemand die denkt, nou, mijn werk doet er niet toe... ...ik blijf maar lekker slapen. Ik keek naar mezelf. Gisteren zondag was er een klein feestje bij de Pompe een heerlijk restaurant, omdat Danny 50 geworden is. Heerlijk zonnetje en ze hebben daar een heerlijke, lekkere bruine rum. Maar ja. Zondagnacht moet ik hier uit mijn nek kletsen... en als ik alcohol op heb, dan wordt het echt wouwelen. Dus heb ik maar netjes thee en water gedronken. Wat, wat ik vind het toch belangrijk... om die twee uren hier goed in te vullen. Belachelijk, hè? Ik bedoel, ik heb zo twee leuke gasten in de studio... ik kan hier straal bezopen zitten... en toch nog goede radio maken. Maar nee, deze schamele twee uur radio... wil ik dan de beste twee uren van de zender? Nee, van alle radiostations in Nederland maken. En als u daar goed over nadenkt, luisteraars... dan weet u waarom wij schatplichtig zijn... aan al die mensen die voor ons hebben geliefd. Ze hebben uitvindingen gedaan die ons leven mooi hebben gemaakt. En daarom, luisteraars, ben ik iedere keer weer dankbaar als ik een medemens ontmoet die gedreven is omdat hij, of zij, denkt dat waar die mee bezig is ontzettend belangrijk is. Net als de archivaris van dit programma, Wout Prins. Die stuurde mij weer een overzicht en meldde mee dat Kies de Hoop inmiddels al acht keer technicus was van dit programma. Zo zie je maar, luisteraars, het geheugen wint er niet van de data. Wout, dankjewel, ik stel je werk zeer op prijs. Vandaag heb ik nog een rest gemeenteraadsverkiezing uh, twee mensen die vorige week niet konden vertellen hoe het is gegaan. En het is een man die een heus boek heeft geschreven over wat er niet durft in het openbaar bestuur. Onze gasten vandaag, De winnaar van de heuse zetel in Meren. Mede dankzij de schaamteloze reclame in dit programma van de ChristenUnie Esther Kaper. En om schaamteloze reclame te maken voor zijn boek Foutje moet kunnen. Klaas Mulder! Ah. De vrouw die het wonder heeft verricht. 4, hoeveel procent van de stemmen heb je gehad in Wedemere? Nou, we hebben uh, 758 stemmen gehad. En dat was ruim genoeg voor een zetel. Ja. En je bent dus, want je staat hier, je bent de oprichter, want voor de luisteraars, eh, ter herinnering, wij de mere, dat is heel versum kort, of naast heel verzum korthoef en zo, al die kleine kernen, en Esther is van de Christenunie, en ze heeft die afdeling opgericht, en ze is toen kandidaat geworden, en ze heeft gewoon een zetel binnengesleept. Hoe komt dat? Heb je, heb je, kan, kan, kan je even vertellen? Want trouwens ook nog op de verkiezingsdag, noemde de grote roerganger, je, je leider, eh, eh, zegers, refereerde ook weer aan jou... dat hij met Esther Kaper uh, op stap was. Ja, dat was, uh, dat was heel bijzonder inderdaad. Hij is uh, tijdens de campagne in Korte Hoef geweest... om uh, in gesprek te gaan over verborgen armoede. En dat was een heel mooi moment. En dat steunt ook je campagne. Dan komt toch je landelijke lijst, uh, of je landelijke fractievoorzitter bij je langs. Dus dat vond ik al heel erg mooi. Uh, ja, en dat hij je dan op de NOS ook noemt uh, die avond... dat uh, maakt het feest wel compleet. Maar ja. dus je bent niet blij dat je twee uur bij Prim kan womelen, maar als, als, als, als, als Gert-Jan Zegers je naam noemt, dan ben je helemaal ah, blij. Het is natuurlijk ook allemaal, vooral dankzij <laughs> jou allemaal gebeurd, Prem. <laughs> maar maar ik, Esther Kaper, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Ik vind je een bijzonder mens. En ik ben heel blij dat je in de gemeenteraad bent gekomen. Wanneer wordt je geïnstalleerd? Woensdagavond. Aanstaande woensdag. Ja. En dat betekent, want... Uh, voor je werk. Ik bedoel, het, het, het, je krijgt echt een hele kleuver mee. Ja, zeker, zeker. Dus daar ben ik ook wel over aan het nadenken van, nou, hoe ga ik het allemaal inrichten? Ik denk dat ik voor mijn eigen bedrijf iets minder ga, zal gaan werken. En eerst gewoon kijken van, nou, wat is er nodig om het werk hier goed te doen? Maar je kreeg maar 670 euro of zoiets per maand. Ja, eh. ik dacht iets meer, maar dat, dat weet ik dat? niet. Ik, nou, dat heb ik eerlijk gezegd nog niet eens en, nagekeken, Prem. Dat nou, is nou, ook nou, wel, nou, wel, nou, wel... Dat laat dan <laughs> weer zien dat het geld er niet boeit. En, maar, maar die 20 uren kan je veel meer verdienen met je bedrijf. Je gaat gewoon ja. achteruit gaan in salaris. Ja. Ja. ja, maar ik, ik, ik vind het zo... Het klinkt ook allemaal weer cliché... maar ik, ik vind het zo bijzonder dat er genoeg mensen op je stemmen... zodat ik dat straks kan gaan doen. En we zijn een van de 19 zetels. Dus ja. je kunt ook echt wel uh, meepraten en, ja. en meebeslissen. Dat, dat blijft iets heel moois dat, dat de mensen uit de dorpen dat, uh, dat ook willen. Ja, en hoe, waar heb je de verkiezingsavond gevierd? Op het gemeentehuis. Ja, met al die andere partijen. Ja, en we hadden Frank Dumors als interviewer. Oh, hoe gaat met die? Leeft die nog? Ja, <laughs> nou, hij zag er levend uit, uh, moest er gaan. Maar leuk Ja, nee, ja was heel leuk. Hij ging alle lijsttrekkers interviewen... en hij praatte alles aan elkaar. Dat deed hij heel leuk. Ja. Ja. En uh, Hoe laat wist je dat je er zeker in zat? Uh, nou, toch wel snel. Ik denk elf uur kwart over elf was het al wel duidelijk. Uh, ja, toen was vooral het team achter mij. Want de, ik heb natuurlijk een heel mooi team achter me. Die ook heel hard hebben gewerkt. En die stonden letterlijk achter mij te rekenen. En ik hoorde daar al een soort van gejuich. En ik stond vooraan nog een beetje beduust van... Uh, Klopt dit nou echt? En, nou ja, ja beduust. Dat ja, ik was, nee, nou ja. Dat, ik, ik wist echt even niet wat ik moest zeggen. Ik was echt wel een beetje, een beetje stil. Luisteraars, ik kende deze vrouw niet dat ze herinneren de uitzending was, maar geloof me, ze kan wel, uh, uh, je kan wel bescheiden overkomen, maar je bent wel echt een tante, je bent echt een kleine <lacht> Margaret Thatcher, weet je, wel? je bent echt wel een baasje. Ja, nee, dat ben ik ben er onder de indruk van. Ik vind je echt een baasje die, die, die, die, die gewoon weet je wel al dat soort dingen doet, dus maar het, het, is, het is echt geweldig. Ja. Uh, uh, Klaas uh, Mulder, je <coughs> bent schrijver van het boek Foutje moet kunnen. Uh, hoe machthebbers beslissen over wonen, welzijn en onderwijs. Wil je even vertellen wie je bent? Want ik bedoel, waarom, waar, waarom, wie, wie denk je wel dat je bent om een boek te schrijven? Ja, wie ben ik? Ik ben uh, Klaas Mulder. Dus, um, uh, ik heb ooit muziek gestudeerd en filosofie. En ik heb daarna ben ik in allerlei banen terechtgekomen... waarvan ik altijd dacht van, goh, als je me dit vijf jaar geleden vertelt dat... ben 15 jaar adviseur wijk geweest... volkshuisvesting, uh, consulent mondiale bewustwording. Waar? Uh, in Tilburg was dat, uh. Amsterdam... Ik heb muziekluisterlessen gegeven in Amsterdam. Naar nou, allerlei uh, banen. Het meeste een jaar of tien hoor. Dus niet dat ik alles drie weken deed en dan weer iets anders. En dat waren eigenlijk de rode draad. In al die banen zijn twee dingen. Er ging heel veel overheidsgeld naartoe. en uh, De prestaties holden achteruit. Dat is yes, ongeveer met... de kortst mogelijke samenvatting. Dames en heren, en Klaas, dacht... Klaas Mulder geeft de beste samenvatting van dit programma. Er gaat heel veel belastinggeld naartoe. En de kwaliteit houdt achteruit. Ja ja, ja, ja, En in al die sectoren... En toen wilde ik snappen waarom. Vooral omdat ik heel veel contact had met de mensen die daar last van hebben. Dus de mensen die geen woning kunnen vinden of die illegaal in een vakantiewoning wonen of die nou, ik heb lang in het hbo gewerkt, hoger beroepsonderwijs. Ik ben echt heel erg geschrokken van de verhalen van veel -jarigen, 19 jarigen Hoe weinig zelfvertrouwen ze hebben. Hoe weinig ruimte ze voelen om, om iets te mogen durven. Nou, al die dingen samen. Toen dacht ik ik moet gewoon eens opschrijven. Hoe kan dat nou dat van die lieve mensen die in het onderwijs gaan werken of in de zorg of in een volkshuisvesting. Dat die um, na een paar jaar niet meer precies weten wat ze mensen aandoen en, en hoe dat komt. en okay. Dat is een hele ingewikkelde analyse en daar heb ik heel veel bladzijden voor nodig gehad. Klaas, even, het is de duidelijkheid. Ja. Esther was hier als gast en ja. ze moest stemmen winnen in Korthoef. Ja. Jij bent hier om schaamteloos reclame te maken voor je boekje. Nee, helemaal niet. want nee. Dit boek heeft mij tot nu toe heel veel geld gekost. Waarschijnlijk, ik heb overal glasgerinkel gehoord. Want ze gaan me in de jeugdzorg echt niet nog een baan aanbieden. Dus uh, dat, dat werp ik ver van me. Nee, ik, heb maar ik, ik probeer je te ja, zeggen, een tip, ook. hoe je dit boek moet verkopen. Oh, je okay. moet heel vaak de naam noemen. Oh, Oké. Okay. Foutje moet kunnen. Ja. Wat kost het? 25 euro maar. Oké, okay, hey, waar kan je hem kopen? Bij elke uh, online boekhandel in ieder geval. Bij, dus bij iedere de, boekhandel? En nee, je ook nog... laatste, Of, of, of uh, die uh, e-boek is die er ook nog. Ja, over. maar heb je een eigen website? Of moet ja, je ze... uh, .com. Okay, dus Luisteraars, klaasmulder.com Daar kunt u het vervelen. Of ben de website van Heestek, dat is de uitgeverij. Ja. En het boek heet Foutje moet kunnen. En waarom moet ik dit boek kopen? Dit moet je kunnen, omdat we allemaal hopen... dat de overheid ons land veiliger en gelukkiger maakt. En dat lukt zo vaak niet. En we willen snappen waarom niet, zodat we dingen kunnen veranderen. En dus Je, je moet echt een les nemen bij Esther Kaper. En je moet dit boek kopen, omdat als je dit boek gelezen hebt... je weet waarom je genaaid wordt. Zo zou je dat inderdaad kunnen samenvatten. Ja, nou, dus je moet nou. zeggen, want al, al die mensen die zeggen... Ik heb geen vertrouwen in de politiek. Koop het boek. Dan weet je weer waarom je met je gemeenteraadslid moet gaan praten. Hoe je dingen moet aanpakken. En waarom je geen slachtoffer moet zijn. En niet moet janken. Koop dit boek. Omdat in dit boek Klaas Mulder heel erg beschrijft... hoe dingen vastlopen in de bureaucratie. Juist. Ja. Moet ik reclame lopen maken voor jouw boek? Nou, ik doe het net omgekeerd. Ik vertel mensen dat ze het niet moeten lezen, want je kan nooit meer gewoon naar het journaal kijken zonder te denken: dit klopt niet. Maar ik, ik kijk iedere dag naar het NOF en de narcistische onnozele subsidievreters die een journaal maken en alleen maar reclameberichten zitten voor te lezen. Dat is mijn probleem. Mijn probleem is dat ik als nieuwsconsument weet. Weet je, als ik een persbericht lees, dan lees ik een pers een gekke document lezen. Ja. En dat weet Esther ook. Want Esther heeft gewerkt voor de Omroepen. Toch? Ja. Dus jij weet als je iets leest. Dat dat een samenvatting is door een of andere luie redacteur gemaakt. Ja. Die van de hoed en de rand niets weet. Ik vergeet. ik vergeet nooit. Ik keek naar Pauw en Witteman. En toen zei Jeroen Pauw die ik heel hoog heb zitten. Hoe wisten we die van de kredietkist? Toen dacht ik Jeroen omdat je de verkeerde van de quote schreef Geenlijk. al langer over. Maar dus het, het probleem is steeds dat de bronnen die wij tot ons nemen. Vaak de gemakkelijkste bronnen zijn. Ja. Maar dan moet je daar nog een vraag achter. Waarom? Want het boek heet Foutje moet kunnen. Waarom weten we dat we het niet snappen? En laten we het erbij zitten? Want dat is eigenlijk de kernvraag. Hoe, hoe, waarom zijn we tevreden met, met de helft? Nou, uh, dat we leus zijn. De rekenkamer van laaie, Amsterdam. Maar, of, of status. Of omdat je makkelijker vrienden maakt als je wat minder precies bent. Of er zijn heel veel verkeerde redenen. Of de, tenminste redenen om het er maar bij te laten. Ik heb vrienden die in de politiek zitten. En bestuursfuncties. En ik heb vaak medelijden met ze. Want, want, want, want wat je nodig hebt... is De Rewitsch vroeg wat ik van die serie van Fortuyn vond. Wat je soms nodig hebt is een klootzak... Ja. die alles ter discussie stelt en zegt waarom dit, waarom dat... en die ambtenaar zegt loop naar je moer en dat moet in een halve A4. Dus besturen is een kunst. Ja. En we denken allemaal dat iedereen kan besturen. Maar dat is niet zo. Ja. Maar wat mij bezighoudt... is dat we in de geschiedenis genoeg van die klootzakken gehad hebben. En men het te braak, vertuin, je noemt er een. En ja. het helpt niet. Hoe kan dat? dat Bied er een, je ook een, een oplossing een... in je boek? Of, of ja. geven we dan de clue weg? Dat weet ik ook niet. Nou of we ja, dat ja, moeten goed, doen. daar zitten we voor bij elkaar. Maar, uh, nee, er, niet er, je... vertellen wat de oplossing is. Ja. Wilt u de oplossing nee. weten uit <laughs> deze ellende? Kopen moet, moet kunnen. Hoe machthebbers beslissen over woorden, welzijn en onderwijs van Hyster. Weet je wat we het goed moment is? Ik moet u wel even een koptelefoon zetten. Ja? Ik heb een heel leuke jongen. Echt een heel leuke jongen. Hij is van een hele foute partij die dit land al twintig jaar regeert. Of wat zeg ik, vanaf 1983 en verantwoordelijkheid is voor alle ellende. Uh, is, gooi alleen alleen één erin, alsjeblieft. Uh, Maarten. Hey, goedenacht, Maarten. Goedendag. Ja, dit is Maarten Bakker van de VVD in Nijmegen. Waar was je vorige week in welke kroeg zat je? Ik lag lekker in bed, Tram. Waarom lag je in bed? Ik zal je bellen en je neemt maar niet op. Nee, ja, ik was, ik was, ik was Noema voldaan van een goede campagne. Ik denk, ik ga er lekker vroeg in. Gewoon goede campagne. Vertel, even wat is de uitslag? Uh, de uitslag is uh, uh, negen zetels voor GroenLinks, zeven voor de Stadspartij... zes voor D66, vier voor de Partij voor de Arbeid... vier voor de Partij voor de Dieren... Uh, drie voor de VVD drie ja, Dus voor je, de hebt één centel, je hebt één zetel verloren Ja dat wilde je eigenlijk horen hè? Ja. Ja, ja. We, we hebben er eentje minder inderdaad En, en, en, en wat, we, wat je me na afloop hebt verteld Van de uitzending en niet in de uitzending zeg, Je vriendin waar je mee samenwoont Die is Ja maak maar af ja, nou, jij mag het zeggen. Ik denk, in plaats dat ik het zeg, laat ik jou het zeggen. Ja, dat is de leukste vrouw van de wereld. Maar, maar... je wil iets anders horen, hè? Die is raadslid voor GroenLinks, hè? Ja, klopt, ja. En die verloren twee zetels. Ja, dus heeft hij meer verloren dan ik. Ja, dus jij en je vriendin zijn beide twee losers. Ja, ja, maar ik had wel feest uit. <laughs> Waarom? Ja, ik had er maar eentje verloren. <laughs> maar, maar, maar, maar, maar Maarten, dat betekent dat jij geen rol gaat spelen in de formatie voor het college? Ja, dat zal de toekomst uitwijzen, maar de bal ligt niet bij ons. Oké, ik moet wel zeggen, ik kijk Esther Kaper zit hier. Ik ontdekte van al die mensen, ik heb uitgezet echt een paar leuke mensen. Dus ik denk dat ik jullie de komende zomer zal uitnodigen voor een borrel. Maar dan moet je wel je GroenLinks vriendin meenemen. Maar dan nodig ik Esma Lala ook uit, weet je wel. Die is de grote winnaar in Tilburg. Dus dan gaan we gewoon een borrel bij mij in de tuin doen met al die jonge mensen zoals jij. Die hard werken om iets van hun stad te maken. Oké, okay, maar dan neem ik wel een flesje wijn mee, goed? Nee, bruine rum, jongen, we doen niet aan de wijn. <laughs> <laughs> maar heb je de hond al uitgelaten? De hond is uitgelaten. Oké, okay. maar, maar Maarten, dus, dat betekent de komende vier jaar gewoon weer in de oppositie in Nijmegen? Ja, die kans is wel groot, ja. Oké. Okay. Nou, ik vond het heel fijn om je te ontmoeten. Ik vind je een ont ontzettend leuke man. Uh, gecondoleerd met één zetelverlies, verlies. Condoleer je vriendin met twee zetels? <lacht> <lacht> heb je er de hele avond zitten pesten... dat je uh, ziet, twee zetels meer dan je verloren heeft? Uh, Jazeker. En ik heb natuurlijk ook uh, heel vaak bijgezegd... dat de Stadspartij zo groot is geworden. En dat betekent dat Nijmegen naar rechts opschuift. Ja. Maar jij bent toch ook rechts? <lacht> Ja, zeker. zeker. Ja, ik had ik liever die zetels van de stadpartij gehad. Maar ja, goed. Die zijn me niet gekund. Nee, maar die lokale partijen werken wel. En, nou, en voor, de, voor de rest uh, gaat het allemaal nog goed? Ja, ja. Zeer zeker. Zeer zeker. We mogen weer met, met frisse goede moeten tegenaan. Hè. De, de kiezer heeft de uitslag over de schutting gekieperd. En dan uh, nou moeten wij er wat van maken. Oké. Okay, en hoeveel hoog was de opkomst in Nijmegen uh, 54 procent ongeveer. Oh, meer dan in Amsterdam. Ja, het was, uh, het was uh, relatief hoog. Okay. Nou, Laag, maar relatief hoog. <lacht> zullen we afspreken dat je weet hoe het werkt in dit programma... als je eenmaal te gast bent geweest, zijn wij uh, gewoon je slaafje. Ik ben gewoon je bitch vanaf nu. Dus als er iets is, dan uh, mag je altijd bellen, komen, langskomen. Wat je wilt. Oké, okay, nou dat is perfect. En dan mag ik de uitnodiging voor de barbecue wel af, of niet? Nou, nee, nee, ik zei een borrel. Ik, ah, ik, ik, kind, dat ik denk, er... kan er een barbecue uitleveren. nee, maar nee, dat nee, is nee, dan, nee. Ik maak baanje of <lacht> dat is voor je klaar. En dan kan je Esther ook een liefde ontmoeten. Dat lijkt me fantastisch. En uh, ik wou nog even toevoegen: foutje moet kunnen, 25 euro. Koop het boek. <laughs> Dankjewel, Maarten. Trouwens, hoe hey. heet je vriendin? Want ik weet niet eens hoe ze heet. Marieke. Hoe meer? Marike Smit. Marike Smit, uh, gemeenteraadslid voor uh, GroenLinks. -indem. Dames en heren, dit is het bewijs. En luister nou, Maarten, uh, mijn vrouw, iedere dag als ik wakker word... ze denkt heel anders over de hele wereld dan ik. Dus uh, ik vind het geweldig. Vind je het niet leuk, Esther? Ja, zeker. Ik, ik, ik, ik, ken, ik ken dat gevoel. Ja, maar Esther, jouw man stemt wel ChristenUnie. Ja, hij stemt zeker ChristenUnie. Ja, maar dat is wel jammer. Ik vind het leuker als je twee verschillende dingen hebt. Ja, maar hij kan mij ook kritisch bevragen op wat ik er nu mee ga doen met zijn stem. Oh ja, dat is wel waar. Ja, ja, ja. Je vrouw kan je ook niet kritisch bevragen... want je kan steeds zekerder zeggen... je hebt niet op me gestemd. Nee, maar ik, ik kan je verzekeren... die kritische vragen die komen <laughs> hoe dan ook. Nou, ik ben heel benieuwd om het te ontmoeten... van de zomer uh, uh, doe ik een borrel borrelen... en dan zien we elkaar. Goed, met bruine rum. Met Dankjewel, Maarten. Slap Doei doei. Fijne Bye. nacht. Hoi. Zo, daar hebben we Maarten gehad. Eén uh, ding, uh, uh, uh, Esther Kaper, gemeenteraadslid <tomk> Tans in, vanaf woensdag in Wedemeren. Kijk, uh, wat Klaas in zijn boek beschrijft. Of nee, Klaas, wat beter zeggen. Uh, wat beschreef je in je boek? Wat, wat ik beschrijf. Is dat we. Um, heel eigenlijk meer, dan, meer dan de helft. Van wat de overheid doet. Gaat over je persoonlijke leven. Zorg, welzijn, onderwijs. Je hebt één huis, je hebt één baan. Je, zit, je doet één opleiding. En. Iedereen is verschillend, dat weten we. En toch hebben we allerlei regelingen... waarin we mensen proberen als lid van een groep te behandelen. En ik, wat ik zei, je, je kan niet meer naar het nieuws luisteren. Waarom wij Oekraïnse kinderen Nederlands gaan leren... ik snap er echt helemaal niets van. Uh, als je er vijf minuten over nadenkt en praat... snapt niemand het nog. Dat je kinderen die over drie jaar weer terug willen... Die... Maar wie zegt dat die kinderen teruggaan? Dat dachten we ook bij Marokkanen. Zelfs ja, als ze we niet teruggaan... Ravish... Ook... Maar ja. ik een water. We hebben die Marokkanen jarenlang en Turken gezegd onderwijzen. Nee, oké, okay, maar dan kan je, je nog steeds je de vraag stellen... Um, uh, of er nog meer smaken zijn dan Nederlandse of Oekraïns. Dan hebben we nog Engels. Dat is leuk voor de Nederlandse kinderen om Engels te leren. Goed voor de Leer ze dan een, een taal waar je van mag aannemen... dat ze daar de rest van hun leven lol van hebben. Want ze gaan straks niet, waar ze ook terechtkomen... Um, uh, goed worden in Nederland. Ja, en enkeling. En dat is het punt. We doen dingen waar statistisch misschien 1 op de 10 of 1 op de 20 wat heeft, dat is ook mijn punt, heel veel van die instellingen doen het niet zo slecht voor 30% van de mensen, alleen bieden we het aan en vaak verplicht aan 100% van de mensen. He, wat ik ergens schrijf in mijn schoenenwinkel waar alleen maar 42 te koop is en dat is heerlijk als je maar 42 hebt. En als je elke andere maat hebt... dan loop je of met veel te grote of met veel te kleine schoenen. En, en eigenlijk wat we gewoon moeten leren... en dat is helemaal niet zo ingewikkeld... is bij alles nadenken... heb jij hier wat aan... en als jij aan iets anders meer hebt dan aan wat we je nu willen verplichten... Um, kunnen we dat regelen? En dan is eigenlijk het antwoord altijd ja. D er is een onbegrensde mogelijkheid voor maatwerk... en in plaats daarvan proberen we steeds maar meer mensen te gelijk te behandelen... terwijl ze ongelijk zijn... En we van heel veel dingen te weinig hebben. zoals? En, nou neem bijvoorbeeld uh, uh, talen. Uh, wij krijgen niet. Uh, vroeger had je om les te geven had je een klas nodig met een leraar en een boek. Nou dat hebben we al lang niet meer. Dus als een kind nu zegt ik zou liever Swahili leren dan Frans, ik heb het uitgezocht. Dat heb je vier uur geregeld. Dat je gewoon net zo goed Swahili leert als dat je vroeger Frans kon leren op school. Ja, en waarom is dat slecht? Uh, dat we Frans blijven doen, is slecht. Omdat een leraar dan 80% van zijn tijd besteedt... aan kinderen die het niet willen. Dus die loopt enorm aan dode paarden te sleuren. Degene die er goed in willen worden, die, die zitten dat uit. Die, die denken, wat doe ik hier? En het is gewoon niet nodig. En er komt nog bij. Waarom is het niet nodig? Nou ja, je, je, weet je, leren, leren uit dwang gaat nooit wat opleveren. Ik bedoel, iets moeten leren, dat heeft nog nooit iemand, iemand wat opgeleverd. Behalve als je een heel duidelijk beeld hebt van wat je er dus later mee kan... Maar als je dat niet weet. Maar op die leeftijd is dat sowieso heel lastig, toch? Ja, maar dat, nee, dat is helemaal niet waar. Een tienjarige weet veel beter wat ze willen dan de meeste twintigjarigen. Ja, maar dan ben je op het plaat onderwijs Dat wat een kind er interesseert je, dat moet onderwezen. Nee, je moet een kind helpen. En dat is niet alleen vragen, wat wil je? Want dat bedoel ik helemaal niet. Maar met een kind kijken van wat past nou in jouw leven? Waar ben jij goed in? Waar gaan jouw oogjes van glimmen? Wat heb je nodig voor het werk wat je doet? Kijk, als iemand zegt, ik wil chirurg worden, moet je niet zeggen ah, doe maar geen wiskunde, want dat kan je... Ik bedoel, dan hoort dat erbij. Maar, maar je een heleboel mensen die zeggen ik wil chirurg worden... uiteindelijk putjeschepper worden of uiteindelijk kunstenaar worden. Dus bedoel... Ja, en dan hebben we het nog zo oneerlijk geregeld... dat als je balletdanser wil worden... dan kan je naar de HAVO voor muziek en dansen. En dan kan je vanaf je tiende kan je, uh, zo naar de middelbare school... dat je daar geen last van hebt. Dan leer je vooral dansen. En de HAVO die maakt zich klein zodat jij danser kan worden. En als je chirurg wil worden, hebben we dat niet. Dan moet je gewoon de hele rit uitzitten. En waarom is dat slecht? Omdat uh, het is ten eerste een enorme verspilling van tijd. 13.000 jaar leerplicht, dat zijn nogal veel uren. Die je echt veel beter kan besteden. Nogmaals, kan je dat veel beter besteden? Aan de dingen die je wel gaat gebruiken. Maar ik ben 60 jaar. Ja. Ik heb rechten gestudeerd. Ja, dat weet ik. ik heb een tijdje gewerkt als advocaat. Ik lul nu uit mijn nek hier op de radio. <lacht> en ik doe nog ja. wat andere dingen. Ja. Die, die Oké, okay, daar komen juridische kennis een beetje van pas. Maar mijn meeste geld verdienen ik... omdat ik dingen zie die andere mensen niet zien. En, en, en daar heb ik geen enkele opleiding voor nee, gehad. Maar dat geldt voor mij precies hetzelfde. Maar het punt is dat toen ik die opleiding deed... had ik het gevoel dat dat het vak was wat ik wilde leren. Um, da dat daar mijn, mijn uh, kracht... Uh, in, in tot de uiting zou komen, dat mensen dat nodig hebben, dat het ergens goed voor was. En als je dan op een gegeven moment zelf besluit van: ik. ik en ik neem daar nog zoveel van mee, ik geef al heel lang geen muziekles meer, maar ik heb zoveel meegenomen van. Oh ja, die wat opleiding. wilde je ook nog draaien? Want je stuurde me hele e-mail. Oh, ik hoef niet per se iets te draaien. Nee, maar wat, wat wilde ik je. Ik ben is? een festival aan het organiseren uh, ja, uh, vertel voor Oekraïne, uh, een muziekfestival. Uh, ja, maar uh, vertel dat ga niet. Ga ik het nu het... meteen vertellen? Okay, ja, natuurlijk, daar, dit is het schaamteloos Ik ben muzikant en ik speel vooral elektrische viool en ik hou heel erg van jam-sessies... omdat je daar met vijf man op een podium kruipt... die je nog nooit gesproken hebt... en je probeert er iets van te maken. En in de stad waar ik woon, Amersfoort, zijn vijf podia... die allemaal een grote jam-sessie hebben wekelijks... of maandelijks, of twee keer in de maand. En die heb ik allemaal gebundeld. En op 7 mei gaan we proberen 100 man op een podium te krijgen. In, na elkaar natuurlijk, zes uur lang. In een prachtig openluchttheater. En uh, de, de opbrengst is voor uh, Oekraïne. Ik begin even te doen, waar is dat openluchttheater? Dat is in Amersfoort. Hoe heet het? Het heet het Openluchttheater Amersfoort. Okay, en, en de wat? website heet www.jamfestival.nl. Want het is een festival waar gejamd wordt. En wat kost een kaartje? Vijf euro maar. Okay, oh. En dan van hoe laat tot hoe laat Van drie tot negen. Ja. En als je begeleider bent van een groep vluchtelingen uit Oekraïne... of ergens anders vandaan, dan krijg je vrijkaarten. Dus de bedoeling is dat de tribunes voor de helft vol zitten... met mensen die gewoon een mooie winddag willen. En de andere helft die betaalt een kaartje. Ja, en die, die helft uh, zijn Oekraïners. En dan uh, ga je dit doen. En dan uh, ga, en, en loopt het een beetje. Heb je al ik ben meestal. pas twee weken bezig. Het drukwerk moet nog van de drukker komen. Dus uh, die oorlog is ook nog niet zo lang gaande. Nee, nee, nee. nee. Even... Maar omdat je een mail stuurde. En ik lees je mail. Oh ja, mails. Nee, ja, dat klopt. <laughs> ik, ik ben er net mee begonnen. En ik, uh, ja, ik hoop dat mensen dit gaan oppakken. Want uh, uh, ja, dus op die website staat alle informatie. Als mensen zin hebben. Welke om mensen, website was het ook alweer? Uh, Jamfestival.nl Jamfestival.nl was van plan. Ja, dus als... ja, ja, nee, ja, j J-A-M, festival.nl festival ja. Maar um, hoeveel, uh, wat voor soort muziek wordt er gespeeld? Jazz? Alle soorten pop-jazz. Um, eigenlijk wat mensen willen. Als ze mij bellen en ze zeggen ik wil Clashmart doen... dan zoeken we daar een paar mensen bij en dan spelen we Clashmart. Ik bedoel, dat is jammen. Dat is, er is niet een, een, een componist of een arrangeur of een bandleider die dit beslist. Er mm -hmm. zijn wel sessieleiders. En, en je die... gaat dan elektrische viool spelen? Onder andere en een beetje piano en een beetje accordeon. Uh... Oké, okay, dus je hebt gewoon een eigen feestje... en dat uh, doelpje om tot de nou, uh, een je, voor Oekraïne. Ik was dit vorig jaar van plan omdat we de lockdown hadden... en niemand deed leuke dingen... De open lucht. Ik dacht, hoe kan dat nou? We hebben een ja. mooi theater. Dus toen ben ik inderdaad dit gaan organiseren. En toen uh, brak die oorlog uit. En toen dacht ik, joh, we gaan er gewoon is veel meer mensen uitnodigen. Zaterdag 7 mei? Zaterdag 7 mei. Vanaf zaterdag 3 uur. 7 mei. Ja, want ik heb de zondag 8, maandag 9, heb ik een speciale uitzending over het Songfestival. Daar komt die homo uit Berlijn en Katja de Zwart. Die gaan weer... Ik, ik, ik me beluister als ik ben dit programma helemaal overrest. Dit is ongelooflijk. <lacht> maar dus uh, Jam festival met 1 ja. en dat is op zaterdag 7 mei ja. en in Amersfoort in Jefst. de openlucht. Okay. Ja. Ravies, je water is op. Uh, Oké, okay. we moeten even, ik moet hier een mail. Hé uh, hey Prim, Esther en vooral ook mijn oud-HU-collega Klaas. Wij een HU-collega van Jerry Alon. Uh, ik... Wat is HU? Hoogschool Utrecht? Oké, okay. ik heb een vraag aan Klaas. Ik ben zelf in Lelystad opgegroeid. De stad van Duizend verbroken belofte. Er zijn wel heel veel woningen bijgekomen voor de vorming van de stad. Is Lelystad dan toch een succesverhaal? Wat ik. Oké, okay, eerst dat is jouw vraag. En aan Esther. Als atheïst opgegroeid... Nee, je bent geen atheïst, Jerry. Je bent geloofd in mensen. Zij gelooft in sproken, zij in mensen. Werd ik ineens hyper religieus in een, psychologische, in een psychotische ontwikkeling. In hoeverre is jouw geloof aan stemming onderhevig? <lacht> ja, want Mozes hoorde ook stemmen. Dus ja. ja, vroeger als je stemmen ja, hoorde, werd je profeet. Nu als je stemmen hoort, ga je in de inrichting. Maar goed. Uh, uh, uh, uh. Uh, hoe, nou... Uh... Nee, ja, nee, mijn geloof is niet aan stemming onderhevig. Het is wel zo, als je moeilijke dingen meemaakt... dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je vindt juist steun in je geloof... Uh, of je vindt er even helemaal niks in. Ik ben een aantal jaar geleden overspannen geweest een tijdje. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk niet zo heel veel ervaren... van steun aan mijn geloof. En dat was ook wel weer een, een confrontatie. Dus uh, nee, het, het, het, het, ja, het is niet aan stemming onderhevig... Voor mij. ja. Wat mijn vrouw mij steeds zegt, want dan zeg ik ik, ik, ik heb ook een paar programma's gemaakt dat ik zocht waarom gaan mensen daar, eh, religie en zo. Maar um, die aanhoudt zegt. kijk, mensen hebben behoefte aan een bepaalde houvast en een setje van regels. En um, dat zie je ook bijvoorbeeld. Ik heb vrienden die alcoholist waren en zo en werden ineens vrome moslims. En dan helpt het ze dat er allerlei regels zijn, want niet iedereen kan met vrijheid omgaan. Nee, maar ik, ik, voor mij, mijn geloven zijn voor mij geen setje regels. Dus het heeft veel meer te maken met uh, dat ik geloof dat we hier niet zomaar zijn. Dat het geen toeval is. En dat ik geloof dat, uh, dat God uh, mij lief heeft als mens. Ja. En dat daar mijn eigen waarde in zit en niet wat ik presteer. Of uh, alles waar we hier succes mee kunnen hebben in deze wereld. Dat geeft heel veel mensen ook eigenwaarde En dat mij natuurlijk ook voor een deel. Maar in de basis is het daar voor mij niet van afhankelijk. En het is niet, uh, ik kan het ook niet wetenschappelijk verklaren. Dus mensen zeggen, ja, maar je hebt helemaal geen bewijs dat God bestaat. Dus uh, ja, dat klopt. Ik heb nee. er geen bewijs van. Het is, het, het is echt geloven. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld Jezus, als er iemand de onsuccesvol lief had, ja. was het wel Jezus. Het uiteindelijk gekruisigd. Ja, en, en, en uitgekotst En uitgekotst door, door zijn gemeenschap en zo. Dus als je naar Jezus kijkt, is Jezus één brok mislukking. Nou ja, uiteindelijk, als je natuurlijk gelooft dat hij ook nog is opgestaan, ja. Dan is het even anders afgelopen. Met Pasen vieren we dat natuurlijk. Ja, nee, weer. maar het gaat bij mij erom. Dus als je kijkt. Van je ja, in lief... menselijk opzicht, wereldopzicht. zijn discipelen dachten ook dat hij. het volk zou bevrijden van de Romeinen. Ja. de Romeinse overheersing. Nou, ook dat niet gebeurde, gebeurde niet. Dus die waren ook behoorlijk teleurgesteld. Die hadden een heel ander beeld. van wat, wat Jezus zou moeten doen. om ja. succes te hebben. Dat klopt. Ja, ja. dus, dus, dus maar daarom zit ik ook te kijken. Want Meelief is eigenlijk een mislukking. Dus misschien als ik dood ben. dan word ik ook weer zo verreerd. <laughs> nee, nee, maar omdat. Om om, wat je zegt over. Succes. Ik vind het... Uh, uh, we hadden bijvoorbeeld dat iemand een dure auto gaat kopen. Ik heb nooit de behoefte gehad om nee. dure kleding, om dure nee. auto's. Ik vond het juist leuk om uh, als iedereen dure schoenen ging kopen om de goedkoopste schoen te kopen waar iedereen je voor uitlacht. Maar dat vond ik veel. Zei, waarom heb jij dat nodig? Ik heb dat niet nodig. Dus dat tegendraadse heeft me altijd wel gelegen. En dat toen ik vroeger uh, de, de, weet je, over Jezus en zo las, vond ik het leuke van Jezus dat hij zo tegendraads was. Ja, ja klopt. Hij was heel tegendraads. Ja, heel erg ja. tegendraads, ja. <laughs> en ook nog intellectueel tegendraads. Ja. Dat, vond ik, dat vind ik het mooie aan Jezus. Dus, ja. uh, dus ik vind Jezus wel een mooi historisch figuur, maar ik zie hem niet als zoon van God of zo. Nee, nee. Maar jij dus wel. Ja, zeker. Okay. En nu de vraag. Uh, Lelystad opgroeit, Duits vertrokken. Er zijn heel veel vermogen. Is Lelystad dan toch wel een succesverhaal, Klaas? Ik ken Lelystad niet zo heel goed. Oh. Maar ik, als ik hem mag beantwoorden voor bijvoorbeeld Nieuwegein of uh, Almere. Ja. Daar heb ik heel veel uh, projecten gedaan. En ik weet dat heel veel mensen er heel tevreden wonen. En dat ze soms ook wel een beetje in het zat zijn. Dat de, de mensen die er uh, in de gemeenteraad zitten bijvoorbeeld. Of de wethouders. Altijd meer ambitie hebben met zo'n stad. Dan de mensen die er wonen. Mensen willen gewoon leven met een zeven. En, leven met een zeven. Ja, dat is een is liedje dat. van Doe Maar. Die zou je zo kunnen draaien. Leven met een zeven. Gewoon dit, het, het, het, waar, het, waar jij jouw openingspraatje over had. Ja. Je hoeft er niet altijd overheen. En het hoeft niet altijd beter. En in veel van dat soort steden wonen toch erg tevreden mensen. Het um, is ja, ook wel veranderd in Almere, vind ik. Als ik nu mensen spreek die daar wonen. Of die daar naartoe oh ja, hoef, verhuizen. Ja. Is dat niet meer zo van, oh ga je naar Almere. Het is, het is echt nee, volgens ja, mij een hele mooie in, in plek om te wonen. Ik heb wel zo M mijn vermoedens, maar dat is met name toch de helft die niet uh, uh, uh, fluitend door het onderwijs gaat en uh, uh, goede banen krijgt. Uh, Wat is een goede baan, Klaas? Een baan waar je gelukkig van wordt, waar je je hypotheek of je huur van kan betalen. Maar 90% uh, van de mensen die ik ken, die hebben een baan waar ze gewoon die baan hebben omdat ze geld moeten verdienen en niet gelukkig in zijn. Nee, maar je hebt je gelukkig of ongelukkig, niet gelukkig of ongelukkig is nog een verschil. Maar. We um, leggen niet gelukkig of ongelukkig? Wat is het verschil? Nou, het gaat mij niet zozeer om. Uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, dat is heel moeilijk om daar... Ik wil dat eigenlijk helemaal niet in de algemene zin zeggen. Maar we, we hadden het net over een timmermanszoon. Uh, ja. Als je tegenwoordig timmermanszoon bent... moet je bijna je excuseren... dat je niet uh, op een opleiding zit om advocaat te worden. is niet waar. Want ik ken een heleboel timmer, timmerjongens... die het werk niet aan te sliepen is. Nee, en, dat en, ken en, ik ook. Maar iedereen, die, die uh, wil... weten ook dat ze op een verjaardag... met zes advocaten en twee dokters... niet durven te vertellen dat ze timmermans zijn. Dat timmerman is wel waar. Ik was advocaat. Kom op, man. Ik ben geroeid. Als ik op verjaardag... Was, en, en mensen vroegen, wat doe je? En toen zei ik, ben een uitkeringstrekker Ja, dat weet ik. En dat ben ik ook geweest. En toevallig zit nu even in de WW. Maar, um... Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is... ik heb nooit de drank gehad. <kuggen> ik weet, we gingen op naar Suriname. En dan zag ik mensen die in een uitkering waren. En zeg wat doe je? Ja, ik ben ondernemer en iedereen loog altijd. dus ze vroegen, wat doe jij? En ik zeg: ja, ik heb een uitkering. Ik vind, nee, wat nee is dat weet er mis? ik. Maar, maar wat het verschil tussen jou en al die anderen is... is dat je tot je achttiende het gevoel had... Jij op een onderwijssysteem, wat voor mensen zoals jou bedacht was. Jij zat op een uh, gymnasium, vertelde je net. Vriend, ik ben twee een, keer blijven zitten in ja, VWO. Ja, dat weet ik wel, maar je, je bent uiteindelijk dat vak gaan doen. Je, je, uh, je, ik ben rechter gaan studeren, want ik dacht... ik weet okay. niet wat ik moet doen, en het is de domste studie die er is. Oké, okay, maar ik het, ga, ga, het, ga, het gaat status. Gedaan, je dat je hebt nooit hoeven of. verstoppen dat je op het VWO zat. No en, en tegenwoordig moet je wel verstoppen dat je op het VMBO zit. Serieus? De meeste VMBO-scholen noemen zich tegenwoordig weer MAVO. Die hebben we afgeschaft. Maar ze vinden de naam zo beschamend dat ze het weer MAVO zijn maar, gaan noemen. En dan kiest de helft van de ouders kiest dus voor een VMBO-school... waar alleen MAVO zit. Want dan kan je op een verjaardag zeggen... mijn kind zit op de MAVO. Serieus? Ja, dit is serieus. Dit verzin ik niet. En als je in de kijkers thuis niet. Nou, het hangt er misschien vanaf in welke sociale kring je je begeeft. Maar ik merk ook wel dat er een bepaalde druk is. van je kind moet toch minstens wel HAVO of VWO doen. En als dat het misschien niet gaat worden. dat je als ouder ook een beetje denkt van: oh, wat hebben wij niet goed gedaan? Serieus? Ja, dat denk ik wel. Ik vind dat ieder kind. Zijn potentie moet doen. En als een kind. Ik, ik wil even nou, dat vind ik ook. Als ja, ouder vind ik dat. We hebben toch automonteurs ja. en hoeveniers. Ja, ja. En, en De glazenwasser is bij mij weer gekomen. Ik ben ontzettend blij met die glazenwasser. Wat hé hey, want, hey, kan, kan ik niet. Ja. Nou, wat ik bijvoorbeeld ook nu zie, hè, dat zal jij dan herkennen. De, er is toch ook veel, veel uh, gedweep over mensen die uh, bij VMBO of MAVO zijn begonnen. maar die nu universiteit hebben gedaan. Ik hoor heel veel dat soort verhalen. Ja. van... Hey, je kan laag beginnen, maar uiteindelijk kan je wel hoog eindigen. Ja. ja, dat vind ik ook zo'n vreemde redenering. En andersom, ik had in het HBO veel mensen die eerst VWO gedaan en dan de HBO gingen doen. Die moesten zich altijd verontschuldigen dat ze niets op het hoogste niveau waren gaan Sirens. studeren. Ja, joh. ik zal je mooi voorbeeld, nou, een heel treurig voorbeeld. Ik had subsidie eh, binnengehaakt voor een of andere organisatie. om de Klusclub op te richten in Tilburg. En de Klusclub was voor kinderen van 10, 11 jaar. die werden lid van een club. En eerst kwam er drie weken een timmerman en die leerden ze timmeren. En dan kwam er drie weken een kok die leerden ze koken. En er kwam Wil ik drie weken tuinman. Hartstikke leuk. Een jaar lang hebben we dat gedraaid. Weet je waarom het gestopt is? De basisschooldocenten zijn naar de wethouder gestapt. En hebben gezegd, dit concurreert met het leesproject. Wil je de stekker eruit trekken? Ik verzin dit niet. Okay, maar, maar, we maar, maar, hebben nu een kabinetsprogramma. Daar staat in dat we weer brede scholen krijgen met muziek en sport. Ja. Ik heb ze niet gehoord over timmer, Ik heb ze niet over geneeskunde, over verzorging. Ik heb ze niet gehoord over ICT zelfs. Wordt niet eens onderwezen op de meeste middelbare scholen. Je kunt niet eens leren programmeren. als, dat is de schrijver van kunnen. Klaas Mulder. U kunt er koppen voor 25 euro op. Hoe, de, hoe het je website... Klaasmulder.com. Klaasmulder.com. Ik heb oh, Jerry Alon zeg Ik ben je oud-collega van verpleegkunde. De ervaringsdeskundige. We hebben zeker vijf keer aan de verkaat. Ik weet steden. het ook weer. Sorry. Bij social work. Jerry nee, Alon. Ja. Ik weet het. Ja. Ik weet niet okay, de namen, idee. maar ik weet het weer. Luister als u luistert naar Zwarte Prietpraat op NPO Radio 1. Het is zeven minuten over half één. De gasten zijn Esther Kaper van de ChristenUnie Wijdemeer die, die een zetel heeft gewonnen. En Klaas Mulder, de auteur van Foutje Moet kunnen. De techniek wordt gedaan door Matthijs Lucassen, de regieassistent. En telefoon is Rovies Citaldine. Ik ben Prim en Regie Je kunt reageren via Twitter, Apenstaart, ZBP op 1... of hashtag Zwarte Prietpraat, via de Radio 1-app. En u kunt mailen naar zwarteprietpraatapenstaartpounet.tv. En omdat Esther alleen tot 1 uur blijft... als u nog een vraag aan Esther heeft, mag u bellen 0800 Maar alleen voor de vraag aan Esther, vragen aan Klaas... en discussiëren over Klaas gaat na 1 uur door. Want jij gaat, jij gaat om 1 uur weg. Zeker. Of bleef je wel tot twee uur? Nee, nee, ik ga om één uur weer je weg. Ja. Waarom ga je om één uur weer weg? Is nou, het niet zo leuk hier? Het, ik vind het enig. Maar uh, prem, ik heb ook een heel klein beetje slaap nodig. Uh -huh. En de komende week staat er heel veel... Ik ben bijna elke avond weg. Uh -huh. Dus ik dacht, nou, het lijkt me wel verstandig om uh, dan je tot één uur te blijven. Wat gaat veranderen in jullie lieve nu je gemeenteraadslid wordt? Nou, wat allereerst natuurlijk gaat veranderen... is dat je heel concreet aan de slag kan met alles wat er in de gemeente gebeurt. Hè. Dus we hebben uh, recent nog, eigenlijk één dag na de verkiezingen gehoord... dat we een tekort hebben van 1,1 miljoen euro op de uh, jaarrekening van 2021. Nou, dat kwam even als een koude douche uh, binnen. En dan heb je allerlei plannen waarmee je aan de slag wil. En de lokale partij is bij ons ook de grootste geworden. Die is verdubbeld zelfs in uh, aantal zetels. Ja. En zij gaan nu uh, een akkoord uh, proberen te sluiten. Maar ja, als je zo'n tekort hebt, dan uh, wordt dat heel uh, ingewikkeld. Hoeveel, hoeveel fracties zijn er in? WDW? Nu zeven met ons erbij. Zeven met jullie ja. erbij. En uh, kunnen jullie nog een rol spelen in de collegevorming? Nou, ik heb heel eerlijk uh, als eerste aangegeven dat wij nog niet in de coalitie gaan. En dat heeft vooral te maken met dat we net in de raad komen. En ik gewoon vind dat je eerst alle dossiers goed moet kennen. Het raadswerk goed moet kennen. En als ik nu uh, meteen wethouder zou worden, bij wijze van spreken... dan moet mijn nummer twee de fractievoorzitter zijn. En dat leek ons gewoon niet uh, verstandig. Okay, dus wij uh, gaan in de oppositie. ik In, in Wederberen heb je heel veel natuurmonumenten bezit. Ja. Uh, en die staan leeg. Zouden we daar geen Oekraïners en andere mensen kunnen opvangen? Nou, er is inderdaad uh, niet in die op die plekken... maar uh, er zijn inderdaad wat locaties uh, geopend. Ook in Loosdrecht bijvoorbeeld ja. is een locatie... Uh, waar uh, zaterdagochtend allemaal vrijwilligers aan het klussen zijn geslagen. En uh, daar worden inderdaad uh, Oekraïners uh, opgevangen. Want als ik steeds door de, de gemeente Weidermeer... dan zie ik altijd wat die natuurmonumenten... die zijn echt grootgrondbezitters... En die staan gewoon liggen, die panden. Nou, niet meer inmiddels. Die, oh. uh, dat grote pand waar het hoofdkantoor ja. zat, dat is inmiddels weer uh, gevuld door een, oh. ik dacht, een interieurbedrijf. Oké. Okay. Even uit mijn hoofd. Ja, ja. Maar, maar, maar, maar, maar kan je niet in Wenen meer kijken naar liggen monumenten, wat prachtige dingen? Daar kunnen jullie, asiel-Oekraïne uh, zo eens westen. Ja, ik denk, uh, de burgemeester kijkt nu naar de, de eerste mak, meest makkelijke locaties. Maar als dat nodig is, dan uh, kunnen we daar zeker naar kijken, ja? Ja. Dus dat, dat vind ik wel. Ja. En um, wat gaat je prioriteit worden in de komende Armoedebestrijding. Armoedebestrijding. Dat hebben we ook in de campagne uh, gezegd. En dat, uh, daar blijven we mee aan de slag. Uh, de kledingbank onder andere. Die wil ik gewoon overeind houden. En daar gaan we echt ons best voor doen. Wat dat is dat de kledingbank? Blijven. Kledingbank is een, uh, een, uh, ja, een, een soort voedselbank. Maar dan met kleding. En mensen die bij de voedselbank komen. Die mogen elke maand vier kledingstukken daar gratis uitzoeken. En als er nog meer nodig is. Dan, uh, dan staat Gerda eigenlijk altijd klaar van de is kledingbank. Is dat nieuwe kleding? Of? Tweede uh, uh. tweedehands ja Oh, want ja. ik heb een heleboel. Ik ben afgevallen en mijn ja. oude pakken zijn te groot. Dus ik heb echt een oh, dat heleboel. Dan kan je daar doneren. Pakken. Ja, dat zou fantastisch zei ik zijn. Echt XXL, want toen was ik echt. Uh, Oké, okay. ja, want ik wist niet wat ik met die kleding moest doen. En uh, oh, dat zal ik. Ja, nou ja, moet ik en, en doen. die kledingbank die moet uh, het pand uit uh, binnenkort. En Waarom? de gemeente, uh, dat wordt uh, onderdeel van een uh, nieuwbouwproject. Uh -huh. uh, dus zij moeten daaruit. Maar de gemeente heeft tot nu toe, dus het zijn ze toch al jaren hebben ze daar de kans voor gehad. geen andere plek kunnen vinden voor deze kledingbank. En daar ook geen prioriteit aan gegeven. Dus. Dus wij gaan als ChristenUnie ervoor zorgen dat dat gewoon blijft. Oké. Okay. Ja. De kledingbank vind ik ook wel zoiets. Ja. ja, ja al die, dus praat je daarover ook, ook in je boeklaas foutje moet kunnen? Hoe macht hebben, splitsen over wonen, welzijn en onderwijs? Praat je daarover de kledingbank, de voedselbank en zo? Nou, niet, niet specifiek wel. Een van de dingen die me wel. Uh... Bezighoud is tot de jaren zestig gingen veertienjarigen heel vaak werken. En dat ja. had natuurlijk allerlei nadelen. Maar een deel van de armoede ontstaat nu ook wel. doordat je op je veertiende nog steeds niet een inkomen mag uh, verdienen. Nee, vanaf je zestien. In de internationale mensenrechtenverklaring staat dat recht op inkomen uit arbeid een mensenrecht is. Ja. En het is heel wonderlijk dat bepaalde dingen. medische beslissingen mag een twaalfjarige nemen of een dertienjarige. Ja. Uh, maar, maar we hebben dus afgegrendeld dat uh, uh, mensen bijvoorbeeld de keuze zouden maken... ik ga drie dagen werken, twee dagen naar school... terwijl we ook uit andere landen weten dat dat voor je ontwikkeling... helemaal niet per se in verkeerde keuze hoeft te zijn. In de meeste landen willen we de kinderarbeid niet afschaffen... omdat dat niet de meest efficiënte manier is. Voltijd onderwijs is helemaal niet zo efficiënt voor kinderen. Waarom niet? Ja, om allerlei redenen. Je kan gewoon niet 40 uur in een week... effectief met je hoofd bezig zijn. En, dus ik denk zelf, ook gezien de krapte in de arbeidsmarkt... op sommige dingen, dat we in Nederland gewoon eens moeten durven praten... over het recht om... om in, uh, om, om te kiezen uit school of werk... Um, in, de, in de mix die bij je past. En daar kan je mensen bij begeleiden om die keuze goed te maken... zodat ze niet door de ouders worden uitgebuit. Um, en als je dat niet doet, dan denk ik eigenlijk... dat de overheid deze gezinnen moet compenseren financieel. Want ze overtreden gewoon de internationale mensenrechtenverklaring. En dat, dat hebben ze met verkeerde reden ingevoerd. Het op ogen van de leerplicht is niet gegaan... omdat kinderen allemaal dom waren. Want de generatie van mijn ouders... Daar zitten heel veel goed geschoolde mensen bij... die op een 14e met school stopten. Maar Kok en Lubbers hadden, zagen de werkloosheidscijfers enorm oplopen. En die hebben toen de leerplicht opgekrikt... omdat een leerling is niet werkloos die is. Ja. Een leerling. Nee. Dus ik denk dat we daar in Nederland echt de moed moeten hebben... om, om gewoon het recht op arbeid uh, vanaf een bepaalde leeftijd uh, te herstellen. Helaas, weet je wat het vervelend is voor gezinnen waar dat we hebben met mijn ja. kinderen mochten ook wat jonger aan dingen, maar voor er zijn ook andere gezinnen waar dat kind dan moet gaan werken en niet meer naar school nee, moet maar gaan. Ik zeg, en, dat kan je controleren. Dat, ik, ik, vind, ik vind, kijk, we hebben te weinig mensen om alles te kunnen controleren. De jeugdzorg is een op. Nee, nou ja, als je ervan uitgaat... dat, dat tenminste daar ga je, je nee, gelooft echt in een maakbare samenleving, hè? Nou, ik geloof in, vooral in een mismaakbare samenleving. Met allerlei regels die voor de helft van de mensen werken... maak je het leven voor de andere helft verrekte ingewikkeld. Dat is wel, wel. En als je daar gewoon mee stopt... als je gewoon zegt verbieden mag alleen als het zin heeft... zo simpel is eigenlijk de regel. Stop gewoon met... en, en laat ook geen dingen verbieden door mensen die verdienen aan wat ze verbieden. Dus als een ja, leraar we zegt, je mag geen Spaans leren, dat, dat dan kan moeten we ook cocaïne legaliseren. Dan nee, nee, daar gaat het niet. Nee, het gaat mij erom dat, dat de, de overheid ziet zichzelf altijd als dienstverlener, maar ja, die nee. mag ook de nooduitgang op slot gooien van je mag niet nu de, de school verlaten. Of je mag niet Spaans ja. gaan leren, of je mag niet Swahili gaan leren. En het zijn dezelfde mensen die dus dat eigen vak geven, daar hun baan hun huis van betalen, die ook mogen zeggen, die andere weg is verboden. Aha. En dat klopt niet. Dat dus is Vind, ja, oké, okay, we gaan er zo op terugkomen, okay, maar ik moet even sceptische muts in. Nee, ik jou pakken, hè? Ja, nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar ik kom zo erop. Matthijs, sceptische muts Twitter net en toen kraalde de FM eruit: 98,6 eter. Weet je wat de reden is? Uh, klopt het dat de FM eruit ligt? Oh, maar het is van niets. DAB Plus werkt wel. Was er nog maar een organisatie, nou, sorry, maar nou, luisteraars, als u ergens uh, 98.6 uit de ether bent, dat is slecht voor onze luistercijfers. Jammer, ja. ja. Uh, uh, gemeente Wedemeren, is dit daar niet waar mensen uit de b geen boodschappen van ja. hun familie mogen ontvangen? Ja. Ja, ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk een, een schoolvoorbeeld hoe het niet moet. Waarbij de gemeente heel netjes de regels heeft gevolgd. De Raad van State heeft ook de gemeente in het gelijk gesteld. Ja. Dat ze die mevrouw ook mochten uh, terugvorderen. Uh, maar bij de ChristenUnie zeggen we dan ja, je moet geen boete op barmhartigheid uh, geven. En nou, gelukkig komt er een initiatiefwet... Hè, waarin dat soort uh, giften uh, niet meer uh, afgetrokken worden en ja. niet meer uh, gemeld hoeven worden. Uh, dus dat is uh, heel prettig. Um, maar het is wel, ja, dat, dat zijn wel van die Dingen dat je denkt, je houdt je dan aan de regels hè, als ambtenaar, uh, maar als je gewoon naar maatwerk kijkt, dan is dat natuurlijk. Uh, maar dan staat er wat in voor de klas, en in die staat er en de halve Amsterdamse onderwereld, geld mag witwassen met de vakantiewonen aan de Loosdrechtse Plassen. <laughs> ja, de halve Amsterdam, zou dat is wel een Weet uh, je dat er 10.000 woonhuizen staan in jouw gemeente en 1400 vakantiewoningen? Ja, Ik dat vind klopt. dat zo ja. scheef. Nou ja, maar als je als je, je gebied voor 95% van. natuur is, hè, waar niet gebeurt mag worden, dan, uh, oh, dan wordt dat ook wel ingewikkeld. Een vakantiewoning is helemaal niet natuurvriendelijker dan een woonhuis voor mensen die anders uh, op straat moeten dat slapen. Dat vertelde Esther de vorige Wees. keer dat ze hier te gast was. en ja. Ze vertelde dat dat een van de dilemma's is waar ze over wil nadenken, om te kijken ja. hoe dat beleid anders kan. Want daar hadden we het over ja. over wonen. Ja. Dus ja. alleen, je bent er nog niet helemaal uit, dacht ik. Nee, vanaf woensdag ben ik beëdigd, Prem. Dan ga ik ja. me daar eens heel goed in verdiepen. Ja, nee, want ja. dat, dat was een van de vragen, precies wat jullie ja. zei: 1400 ja. vakantiewoning, en toen zei Esther in de uitzending. Ja, ik ben daar niet over uit. En dat vond ik ook weer leuk van dat ze nog geen standpunt had. Maar nou, uh, een, een beetje dat wat het... Je was er nog niet uit. Nee. Nog. Iedereen denkt altijd dat het of alleen vakantiewoning is, of permanente woning. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je tien jaar op een huurwoning moet wachten, mag je ook tien jaar in een vakantiewoning Ja, maar huren. kijk, aan de andere kant zijn wij Tot... afhankelijk van recreatie, ook voor een groot deel van de inkomsten van de gemeente. Juist omdat we dus zoveel natuurgebied hebben. Dus dat kun je ook hè, dan, dan gaat dat weer uh, Dan zou je dus... moeten zeggen, je mag het wel huren, maar dan moet je wel die toeristen belasting betalen. No, ja. Nou ja, kijk, dus dat zijn nou creatieve ja, oplossingen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus dat je die toeristenbelasting wel hebt met permanente woningen, is die bewoning wat duurder. Gaat de WZ betalen? Is dat, maakt dat dan uit? Is die WZ lager? Nee, want, nee je krijgt ja. de, die vakantiewoningen betalen ook onderhonderd goed belasting, maar ja. dat betaalt die eigenaar. Maar zodra je het verhuurt, moet je per verhuur, ik geloof, 1 euro of zoiets. Ja, het is bij ons iets duurder. Uh, uh, ik dacht 3, 3 euro 3 euro, euro per dag betalen. Ja. Dus ja. dan zou je, als je daar zit, moet je dan 90 euro nee. aftikken. Dus bij de huur en maar als je dan permanente bewoning doet, met, dan hebben ze en de en die permanente woning. En je zou er Oekraïners in kunnen huisvesten... ...en dan pak je ook weer dat geld. En dan heb ik hier nog... ...Soul het Food, sympathieke politica Esther Kaper... ...over Frank Dumas gesproken. Hebben ze die niet eertijds uitgeflikkerd bij NPO Radio 1... ...omdat hij te oud was? Schande, die man is een vakman. Ja, ja, ik lees alleen maar voor wat er niet is. Als antwoord op Esther Kaper, oké... Okay. Uh, ...Piet, uh, 21 maart... ...oh nee, dat, dat, dat hebben we gehad... ...en hier... Het uh, uh, uh, beste prim Robert van zit weer geboeid te luisteren. hierbij komt ook onderwijs weer ter sprake. Na al die uitzendingen over politiek. Misschien een keer als gast uitnodigen Roel Schoonveld. Die net het boek Rector heeft geschreven over zijn ervaringen als rector. Gedreven schoolleider onder andere bij schoolgemeenschap Rij Rijgersbos. In het Jureleel Lyceum, het Amsterdamse Lyceum, Bredro, etc. Kan op lekere, heldere, serieuze manieren en humor vertellen. Over de vele aspecten van Leiden van het school. Oké. Okay waarom grap God niet in bij alle ellende op de wereld? Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Dat weet, uh, wat een super druk overspannende zwetsende Klaas Mulder. Om zijn boek foutje <laughs> verkopen. Maar wat een veraardiging, Prim, dat jij zo super relaxed... als een in het op Boeddha. Of wie niet op hem. Trouwens, ik bied... Het via Zwarte Piet praat gekochte boek... Ik doe mee van Edwin Vredeveld gratis aan... voor een leesgraag arme lezer en luisteraar die het boek wil hebben. Nou ja, nou zo zie zo, je zo, zo, zo, zo, maar wat voor dingen zijn. Oh, wat even, ik zie twee bellers. Zijn die bellers voor Esther? Ja, voor vragen voor Esther. Oké, okay, leuk, we... ja, de, de, ja, Maar, maar uh, als ik die namen zie, het zijn Victor en Sean. Dus bij Sean weet je het nooit. En bij Victor hoop ik dat hij niet gaat schelden. Dus, uh, uh, uh, ik ben inmiddels in... wat gewend, Prem. Ja, ja dat is wel ja. waar. Oké, okay, moeten we de koptelefoon opzetten. Doe maar eerst Victor op leen 2. Goedenacht hey. Victor. Dag Prem. Wat is je vraag aan Esther? Dag uh, Esther. Dag. Uh, nou, de vraag was wel aan Esther, want uh, geloof is de wortel voor alle kwaad. Uh, en hier gaat ook weer in deze uh, idiote oorlog, uh, geloof, uh, de grootste uh, uh, factor spelen. Vindt u het niet vreemd, uh, mevrouw Esther, dat uitgerekend Israël die alle VN-resoluties... Uh, decennia lang aan zijn laars gelapt heeft... nu ineens vredesduif duif uit gaat hangen... in een wereldmogelijke uh, uh, toekomstige derde wereldoorlog. Nou, ik wil eigenlijk even beginnen met hoe Prem begon. Uh, als je kijkt naar de grondlegger van het christelijke geloof, hè, uh, Jezus... dan was er één iemand geweldloos uh, en keurde ook geweld af. Dus uh, ik denk dat degene die zich mogelijk christen noemen en oorlog voeren... het toch niet helemaal hebben begrepen. Is dat alles? Ja. Ja, nou ja dat is een obligate reactie. Maar vindt u het niet vreemd dan dat een land dat uh, decennia lang de VN-resoluties... ten aanzien van hun genocide uh, met betrekking tot de Palestijnen... aan zijn lapt, nu ineens de vredesduif uit gaat hangen? Nou, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik me nog niet heel erg verdiept heb... in, uh, in wat Israël momenteel zo, doet. Zo. Um, nou, dan, maar uh, dan kijk, wat, wat voor mij eigenlijk het belangrijkste raar? is... dat alle, alle landen die ook maar enigszins uh, iets kunnen doen... Mevrouw tegen Echter, deze oorlog, een daar een ben ik eigenlijk raar? al heel blij mee. Bent u dan niet een beetje traag, Victor, mevrouw S? He? Victor, Victor, weet je wat ik leuk vind? Oh ah, ja, dat gaat uh, ja. Prem, ja, uh, welterusten. Hoor en dan geef je wel af. Het verschil tussen Victor en ik is dat ik, iets anders kan denken, maar nog steeds respect heb voor wat jij denkt, want jij hebt het recht om te denken wat je wil. Maar Victor is een kleine dictator, dus die vindt dat wat hij vindt de alwetende dat dat waarheid is, is. Ja. en totaal niet open staat voor anderen, en het feit dat jij gelooft en ik, uh, dat, dat jij sprookjes gelooft en ik niet, betekent niet dat jij een minder mens bent of ik een meerder mens ben. Dank je, we, ben. we hebben alleen een andere opvatting. En dat ja. moet niet in de weg staan aan een goede samenwerking, aan een goede relatie, want als, ieder, als ik alleen maar mensen moest zoeken die denken zoals ik denk, zou ik heel eenzaam op deze wereld zijn, gremie alleen op de wereld zijn. Dus uh, voor de duidelijkheid, Victor, leer een keertje dat als je medemens hebt, dat je medemens recht heeft op andere gedachten, dat je medemens recht heeft op andere uitgangspunten, dat je medemens recht heeft op andere motivaties, en dat je daardoor juist het feit dat iedereen anders is, geeft de wereld kleur. Het zal verschrikkelijk zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn. Nou, laten we naar de volgende idioot gaan, dat is Sean op leen 1. Esther, ik weet niet wat er nu gaat komen, maar... Uh, ja, Klaas die... mag het tweede uur, dus er staat hem ook nog wat te wachten. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja Geloof me, tweede uur Heb ik nog veel meer voor klaas. Goedenacht, John. Werkloze, witte man die nutteloos is voor de wereld. Ja, uh, uh, goedenacht. Zeg ik dan ook maar uit respect voor jou... <laughs> Maar ja, dat, dat, uh, je moet wel, uh, uh, je moet doen wat je zegt, hè. Je moet vertrekken uh, wat je preacht, hè. Wie zegt dat? Ik kan ja, iets zeggen je zegt, en het zegt, totaal niet iedereen, doen. Jij zegt uh, respect voor anderen en, en dan begin je mij uit te schelden voor dan, dit. Ik, ver, ik vertel van respect van dat je nutteloos mens bent die ben je, je uitkering trekt, je ja. Je weet helemaal niks van mij, joh. Je hebt allerlei dingen verteld, dat je werkloos was, een uitkering en, en, en, had en, en zo. het Hoe <laughs> kom dat ik dat aan jou nooit vertellen? Hij <laughs> staat al zo, waar bij aan jou no tell her. <laughs> Maar goed, de, de vraag, oude vrouw van de ChristenUnie. U Best wordt deze week beëdigd. En dan gaat u zeggen, al uh, uh, uh, helpen God bij almachtig. Uh, zo waarlijk doen, helpen mij God almachtig, zo ja. Zo waarlijk, ja. Uh, en jullie uh, doen alles uit naam van Jezus Christus. Vrede zijn met hem. Uh, mijn vraag is, zouden jullie niet eens een keer aan bronvermelding moeten gaan doen? Dus dan zie ik het al gebeuren dat jullie doen alles namens Jezus hè, Kinderen uitzetten die hier al jaren wonen. En nou gaan jullie weer kinderen... Opvangen uh, hartstikke heilig allemaal. Maar zou het niet geweldig zijn als die Don Ceder in de Tweede Kamer uh, staat te, ver, te verdedigen... ...dat jullie uh, kort op de kinderbijzijden, dat hij dan zegt van dat doen wij namens Jezus Christus. Wauw. Dat zou ik fantastisch vinden als jullie dat eens een keer gingen doen. En, en, en waarom, waarom, waarom, waarom wilt u dat, wilt u dat graag? Uh, omdat, jullie, omdat jullie dat ook in je naam hebben staan, Christus. Jullie misbruiken Gods naam in je partij. Oh, ja, zo zie ik Met dat eigenlijk respect, niet. Nee, maar... Maar is niet de bedoeling zeker. Maar het is wel zo. En jullie, hij krijgt nooit de eer van jullie werk. <lacht> ah, dus wij zouden dat wat vaker moeten benoemen. Eigenlijk nog vaker getuigen van ons geloof. Jullie staan toch voor Christen. christenunie heten jullie. Jullie ja, ja. staan het allemaal te doen namens Jezus Christus. Nou namens, dat vind ik ook wel weer erg ver gaan. Uh, kijk, ik je, je, weet je toch probeert te Ja, ja, ja. ja, ja, nee, ja je probeert, hè, wij proberen vanuit onze uh, christelijk-sociale levensovertuiging zo zou je dat eigenlijk moeten zien wat geïnspireerd is door de Bijbel. Ja. Uh, zo proberen wij in, in de maatschappij actief, actief te zijn. Maar om nou echt je, want namens, als je nu laat nee, uitpraten. Nee, nee, ze moet. Waarom doen jullie niet aan bron van wilt maar, maar, maar je, hebt je, je hebt je vraag al gesteld, hoeveel keer wil je hetzelfde herhalen? Jij bent slecht voor mijn lustencijfers als je hetzelfde blijft herhalen. Mag Esther nu antwoord geven? Want ik vond haar antwoord wel uh, inspirerend. Ik nee, had weer vertellen dat ze het allemaal goed bedoelen. Is, nee, en nee, dat, is dat mijn vertelt vraag ze niet is, later. De telefoon niet, gaat weer. Sean, laat er nou uitpraten. Sean, nou, je, je niet, bent erger dan Victor. Laat nee, er nee, nou uitpraten. Mijn vraag is. Je hebt een vraag gesteld, mag ze nou antwoord geven? in naam Jezus Sean. Maar je Dat hebt, je hebt gesproken en nu gaat zij antwoord geven. Ja, Esther. Ja, wat ik inderdaad uh, wilde zeggen... en ik vind het wel een mooie vraag... want je zou inderdaad kunnen denken... moet je dat niet vaker doen? Maar ik denk dat elke politicus vanuit drijfveren daar staat. Hè? En ik, uh, ik kan me ook wel indenken... dat niet elke politicus bij elke bijdrage gaat vertellen... hoe die uh, ten diepste daartoe gekomen is. Uh, hè, als ja, christen probeer je vanuit... Het, uh, de nee, maar John, ik vind een goede suggestie... van je vanaf nu zal Rutte zeggen... in naam van het ongebredende kapitalisme... zeg ik nu... Dat we dit zo doen. En dan zegt vervolgens uh, uh, Liliane Ploemen. Gedreven nee. door de inhoud nee. van Marx, zeg ik nu het volgende. En dan komt nee. Liliane en die zegt. geïnspireerd de, door Das Kapitaal, name, zeg ik je. het volgende. Nee, want wat jij zegt is dat ja. iedereen steeds zijn uitgangspunt nee. moet doen. Ik weet nee, alleen niet wat de het CDA moet je. zeggen. Of het CDA moet zeggen: in naam van Judas trap ik Pieter Omzicht eruit. En, yes, yes. en, en dan moet Blondie zeggen: in naam van het fascisme ga ik dat doen. En dan moet iedere keer als een van die idioten van Forum voor, voor Idioten zegt indachtig aan de gedachtegang van de grote Hitler en Mussolini zeg ik dit, ik vind wel dat je een punt hebt en ik zal dan al die andere partijen, je moet niet alleen Esther Kaper erop aanspreken, maar Sean, dan ja, moet je bij, ja, alle, bij, bij Partij voor de Dieren moet je zeggen, indachtig de evolutieleer van Darwin zeg ik dit, ik vind wel ja, dat je een punt hebt dat je bij iedere vraag in de Tweede Kamer of in de gemeenteraad kan zeggen, indachtig de leer misschien is dat wel een goede de de tip dat als de partij... jij je speech houdt in de gemeenteraad van Wijdenmeer, uh, dat je zegt: aangezien ik afgezand ben van de Christenunie en wij in naam van Jezus, uh, uh, uh, indachtig Jezus die geweldloos was en de Bergrede citerend en Heidi zonde is. zeker een inspiratie. Ja, en, en dag Heidi zonde we is werpen de eerste steen. John, John, hij zonder zonde is. Uit. Hoeveel zonde? dat zon, gaat u dan zeggen? Omdat dat zei je, John. Ben jij zonder zonde? John, John, zonder zonde. de kinderen tot mij komen. Nee, jullie trappen ze het land uit. zonder zonder Sander. Sander. Nee, Mag hij hij ik Sjans even helpen? Ja, ja, ja, ja. Klaas laat Mulder. Sean nee, ja, ik krijg hulp van Klaas ja, maar, Mulder. Ja, maar ik moet, moet eerst Bremen even uitzetten... en daarna ga ik... Uh, <laughs> Is Die zeggen ook dat die namens Pound zit. Nee, dus, maar, uh, laat mij even. Volgens mij probeer jij te zeggen dat de niet ook dingen doet... waarvan jij denkt, dat kan toch niet zo in de Bijbel staan... Uh, dat ze dit nu toch zo doen. En, dat wat jij, niet wat in wat de jij, Bijbel. Hè, wat jij misschien probeert te zeggen is... zoek ook de dingen die in, in strijd zijn met je geloof. Leg dan ook nog steeds uit waar je, hoe je dan aan je inspiratie komt... en waarom je dat zo doet. En dan is het makkelijk, want in de Bijbel staan ook gruwelijke verhalen... en dan word je gewoon net zo... Het is gewelddadig boek. Hé, die twee gewassen door elkaar verboden wordt bestraft met dood door steniging. Ja. De vrouw die niet magisch is, wordt gestenigd van de dood. Ja. Dat staat <laughs> die die ook allemaal in de Bijbel. Dat het Oude Ja, maar je weet ook, John, dat Jezus het Oude Testament niet verworpen heeft. Maar goed, dan wordt het een hele. Dit was een hele theologische discussie Maar Jezus. Jezus is een van de slimste mensen, want wat hij heeft gedaan. heeft gezegd: het klopt allemaal wat in het Oude Testament. harvey heeft gezegd: het klopt wat in het Oude Testament staat. Alleen hij die zonder zonde is, die mag het toepassen. Waardoor het effectief een dode letter werd. En vervolgens heeft hij in de bergreden gezegd: het is niet oog om ook tand op tand. Maar als iemand je klapt, keer de andere wang toe. Dus wat Jezus heeft gedaan, heeft effectief het Oude Testament kalt gesteld. En daarna heeft hij gezegd: de Evangelie is dat je de andere wang toekeert. En dat snapt Sean nog steeds niet. Want John wil alleen maar zijn eigen gelijk hadden. Maar daarom is hij een nutteloze witte oude man. Die van de uitkering leeft. En zijn hele bestaanrecht is dat hij is waar zwarte prietraat iets kan wonen. Sean, ik en, moet naar het nieuws van 1 uur Esther ja, en Esther gaat zo weg. Je hoeft niet weg. elke keer te zeggen hoe laat het is en zo. We zijn niet de deal, hoor. Nee, maar dat zeg ik wel omdat anders mensen denken dat het vooraf opgenomen ja, is. Het is de datum en hoe laat het Ja, dat is. moet ik wel We zeggen, want anders al... denken mensen dat het vooraf is opgenomen. Maar Sean, ik moet snel naar de afkondiging ja, gaan en daarna je wel voor je vraag, John? Sean? Sean dat geen toch? Uh, Esther, die moet over een paar seconden weg. Ik vond het ontzettend leuk dat je weer naar de studio bent gekomen. Ik vond het ook wens je heel veel succes. Breek een been. En we hebben nog contact. En dank Zeker. je wel. Zeker. Wat we. is er een beetje? Oh, Kees. Okay. Oh. Oké. Okay. Na het nieuws van 1 uur komt Kees aan de beurt. Tot zo, Kees. Oh. NPO Radio ja, 1. Ja, sorry. 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Los Angeles de eerste Oscars uitgereikt. Het gaat om acht categorieën die, om tijd te besparen, niet live worden bekendgemaakt. Zoals filmmontage, geluid en make-up. De toespraken van de winnaars worden later op het gala uitgezonden. Verschillende Hollywood-prominenten protesteerden tegen deze constructie... omdat er zo tweede rangs categorieën zouden ontstaan. Maar de producers van het gala waren niet te vermurven. Een kortere show moet een eind maken aan de dalende kijkcijfers.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 Vorige week kwamen al vier Israëliërs om bij een aanslag in de stad Beersheva. De Oekraïnse president Zelensky heeft in een gesprek met Russische journalisten gezegd... dat zijn land bereid is om een neutrale status aan te nemen... als onderdeel van een vredesovereenkomst met Rusland. Ook is een compromis over de status van Oost-Oekraïne mogelijk, zegt hij. De Russische mediatoezichthouder heeft een onderzoek ingesteld... naar de mediaorganisaties die het interview met Zelensky hebben gedaan.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 Overdag breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 28 maart 2022. Het is twee minuten over één. U luistert naar de Nationale Nieuwsactualiteiten en Rampenzender van Nederland, NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 320ste uitzending van Zwarte Prietpraat. In de studio is Klaas Mulder, auteur van het boekje Foutje moet kunnen... die je kunt bestellen via klaasmulder.com voor 25 euro. En Esther Kaper, die om 1 uur zo weggaat, maar nog blijft omdat er een telefoontje is van Kees. De techniek wordt gedaan door Mathijs Lucassen, regieassistent... en telefoon is Ruïsje Taldien. Ik ben Prima Recusjoen. U kunt reageren via Twitter. Apen ZPP op 1, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat... via de Radio 1-app en u kunt mailen naar Zwarte Prietpraat en U kunt bellen met 0800-1121. En als u belt met 0800-1121... accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma... dat u beschimt, beledigd en gerediculeerd kan worden... en dat ik het gesprek ieder moment kan verbreken zonder enige uitleg. Uh, Esther, je gaf me net tijdens het nieuws... gaf je me prachtig kaartjes Is dit jouw handschrift? Ja. Je hebt echt een heel mooi handschrift Dank met zwart geschreven prim. En, en wat, wat, wat zit erin? Nou, kijk eerst maar even... Ik zie hier een prachtige tekening van een kerk en naast een boerderij. Lieve Prip, dank je wel voor je gastvrijheid, interesse en boeiende gesprekken. Tot ziens. Oh, Esther, wat lief. Wanneer heb je het geschreven? Het vanavond, vanavond. Nou, Deze kaart is bijzonder, want uh, dit is de Nederlands hervormde kerk... aan de Kortehoefse dijk in Kortehoef. En dat is het meest geschilderde kerkje van Nederland. Er zijn heel veel kunstschilders die in Nederland uh, uh, ja, aan de dijk gingen zitten... en dit kerkje gingen schilderen. Dus hier, als het goed is, zijn hier dus de meeste schilderijen van. Misschien zijn er wel luisteraars die zo'n schilderij hebben. De originele tiekering van 27 bij 40 centimeter... werd door de kunstschilder Bob Vestman, te Hilversum, belangloos ter beschikking gesteld aan de stichting Kortehoef. En die hebben we. Is maar ik vind het wel leuk dat, dat, dat, je, dat je dit doet. Want ja, dit is een aandenken. En dit kan dan in mijn huis hangen. En ik vind het inderdaad een heel mooi... Hele mooie tekening. En beginnend met waar ik mijn inleiding mee begon: de vergankelijkheid. Hè? Want hoeveel mensen zijn ondertussen niet dood gegaan? Ja, maar dit ja. staat er nog wel. Ja. En iemand dacht: ik vind het belangrijk om dit te schilderen. Ja, ja. En daardoor bestaat het nog. Ja. Dank je wel, Esther. Ik vind hè. het heel, heel lief van je. En, en ik moet ook zeggen: uh, uh, de, daarom vind ik dit programma altijd zo dankbaar. Ik ontmoet mensen uh, en. Ik vind al die, vooral die jonge mensen. Die, die, die, die, die, die dan hè, de wereld gaan bestormen. En dat goede. Want ik vind het leuk dat mensen vorm willen geven aan de maatschappij. En jij. En Maarten. En SB, Al die andere mensen die zeggen daar Daarom probeer ik ook. En Jordi. En zo. Al die jonge mensen die dan bezig zijn. Ik vind dat ontzettend inspirerend. En boeiend. Dus uh, jij doet mij groter genoegen dan ik jou. Dus jij moet, <lacht> ik moet jou bedanken. Maar dan gaan we nu naar Kees op uh, lijn 2. Uh, uh, want Kees had de vraag aan. Esther. Hallo. Hallo, Kees. had een vraagje voor Esther. Ja, dat klopt. Nou, allereerst bedankt dat ze nog even langer is gebleven. Dat vind ik zeer uh, lief om het uh, maar zo in jouw woorden te zeggen. En, uh, en dat, dat je net elkaar gaf dat het leuk is dat iedereen niet hetzelfde is. Uh, is mijn vraag aan Esther: van. Uh, nou ja, Cor Segers die staat op zich wel vrij positief uh, ten opzichte van uh, LHBTI en homohuwelijk uh, en dat soort dingen. Dat vindt Cor Segers wel vrij, die staat er wel vrij positief in, in die gedachtegang. En uh, nu is mijn vraag aan Esther: van, uh, of zij in de partij daar ook uh, enigszins vorm, in, vorm aan gaat geven aan het uh, homohuwelijk en aan, uh, aan LHBTI en uh, et cetera. Ja, ik vind het eigenlijk een hele mooie vraag uh, van Kees. Oh, zo, zo open is hij, uh, Die is zo, zo positief in de gedachtegang van uh, homo's en homohuwelijk. Hij ja. staat zo positief in die wereld. Ja. Daar ben ik zo blij om. Dat doen we me zo goed. En uh, nou is de vraag van wat ga jij daar ook uh, kleur aan geven? Ja, nou, mo ja mooie vraag. En uh, we hebben uh, als ChristenUnie bij Meren ook het regenboogakkoord uh, getekend, het stembusakkoord wat, uh, wat het COC uh, heeft gemaakt. En zij zijn natuurlijk het hele land doorgegaan om daar steun voor te krijgen. Dus dat hebben wij ook getekend. Uh, omdat ik vind dat iedereen gelijk behandeld moet worden. En omdat ik uh, ja, echt overtuigd ben uh, dat we juist heel erg blij mogen zijn met gewoon de diversiteit uh, die er is op, op welk gebied dan ook. Uh, dus ik support dat ook. En binnen de ChristenUnie zit ik ook in een uh, kleine werkgroep. Uh, uh, voor deze groep mensen. Uh, dus het gaat mij zeker aan het hart. Uh, dit onderwerp. Maar, Kees, ja, mag ik, mag ik, die, maar, sorry Kees. Uh, sorry dat ik je in van de breek. Maar weet je, weet je wat ik grappig vind Esther. Omdat sommige mensen in naam van het christelijk geloof. Heel erg intolerant waren tegen zijn, Alles denkt. Een heleboel mensen. Dat op het moment dat je christen bent. Je net zo intolerant bent. Terwijl. Ik moet bij de ChristenUnie en, en bij veel, ook bij het CDA... dus ik heb veel christenen die, of moslims... die heel tolerant zijn tegenover mensen... die afwijkend zijn aan de orthodoxe leer. En dan zie je dat je steeds benaderd wordt door de wijze waarop mensen denken dat christenen ja. denken. Ja. En ja. eigenlijk, Kees, heb jij, ben jij, ben, heb jij ook last van een vooroordeel? Want je beoordeelt Esther niet als persoon. Je beoordeelt Esther volgens de gedachten van achterlijke christenen... uit 1500 jaar geleden of 1000 jaar geleden. Terwijl je, je opa aan haar gaat kunnen vragen... hoe sta jij daar tegenover? Dus ik vind dat heel vaak mensen die zeggen... ook Esme Lala die zegt ik ben moslim of ik ben christen... dat je meteen dat vooroordeel van die achterlijke... Christenen op haar legt en die de tijd niet om gewoon te zeggen: hoe belief jij het? Maar dus... ik begrijp het wel ergens, prem, want uh, we, hebben, we staan er natuurlijk niet heel erg mooi op in de geschiedenis. Vooral niet rond dit thema. Maar jij bent niet schuldig dus ik voor snap wat andere christenen hebben gedaan. Nee, ja, maar, dat is Esther, jij bent niet ja. schuldig voor wat andere christenen hebben gedaan. Ik moet waar. jou beoordelen op jezelf. Dus Kees, eigenlijk ben je een kleine framer. Uh, uh, <laughs> Nee, nou ja, ik, ik weet dat, dat, dat Cor Segers heel positief ten opzichte van... Wie is Cor van, Wie is Cor en, uh, denk, uh, Wie is Cor nou ja, ja. Kees, wie is Cor Zegers, dat is toch de leider van de ChristenUnie, toch? Ja, maar hij heet geen Cor. Oh, okay. oh. oh, sorry. Ja, nee, oh. oké, okay, maar Zegers. ja. Dus, oké. Ja, maar ik kijk, ik kijk naar... Um, hoe heet mijn grote heldin, uh, minister van Landen ook ik ben verder? Schouten. Ja, Carola Schouten is Alissa de moeder. En die is in de, in de ChristenUnie helemaal geaccepteerd... minister, vicepremier. Dus dat laat je zien. Als je daar, dus ik, ik, ik, vind, ik vind vaak dat als we mensen denken... iemand zegt ik ben moslim... of iemand zegt ik ben christen... dan denken dat die persoon tegen homo's is... tegen LHBT is, tegen abortus. Is dit niet waar? Is nee, daarom vind ik het ook zo leuk dat, uh, dat de ChristenUnie zo openlijk uh, het homo- en LHBTI-gedrag LHBT, uh, uh, Nee, opsteunt. omdat de ChristenUnie kwetsbaren wil helpen en uitgeslotenen wil helpen. En deze paus wil dat ook... Dus het, het gaat erom, als je iemand ziet als uitgesloten en hij zegt, we zijn allemaal kinderen van God. Wat ja. Esther dus zei, en ook vorige keer. Als iedereen een kind is van God, dan accepteer je dat kinderen van God ook anders zijn. Toch? Ja, ja. exact. Dat, dat vind ik het leuke van de ChristenUnie, dat ze daar ja. zo... Gewoon gewoon zo positief met die gedachten gaan Nou, omgaan. Pieter zich denkt ook hetzelfde, hoor. Dus het, ik zit ook bij het CDA. Eh, ik zit ook bij moslimvrienden van me. Die, die, ik bedoel, ik heb homos uh, die, die moslims zijn. En ik, weet je, dus ik, als je bij mij thuis komt, dan komen er moslims en die gaan gewoon om met homos en met LHBT. En al dat ze bij ons is het geen issue. Het enige wat ik dan doe als ze thuis komen, dat, is dat ik iedereen beledig. Maar dat is onderdeel van mijn vriendschap. Dus als ik je beledig, dan hoor je tot mijn intimi. Ja, en dan uh, zou, zou ik me vragen of zou wat ook die, uh, die regenboog of die lhbti vlag op, uh, op de dag van, uh, hè, van uh, ik weet niet eens, een bepaalde dag... En dat ze die vlag dan uh, uithangen In ja. de lul, waardoor ze dan een beetje moeilijk over. Maar die wordt bij jullie gewoon wel vervolle te prezen gehezen, die vlag. Nou, er is volgens mij wel discussie over uh, binnen de gemeenteraad. Van, heb je eigenlijk zo'n vlag no nodig of is het eigenlijk vanzelfsprekend dat iedereen geaccepteerd is? Volgens mij was daar nog wat verschil van mening over in de gemeenteraad. Dus mocht dat weer op tafel komen, dan gaan we daar uh, met elkaar weer over praten. En, en Kees, ja, want dat vind ik juist wel leuk. Dat Kees, dat kunnen we dit onthouden? Ze is toevallig de representant van de ChristenUnie... maar ze is Esther Kaper, ze is een individu... Ze individueel gelooft ze in, is in het christendom. Ze heeft daar haar eigen interpretatie van. En we moeten haar beoordelen op de eigen keuzes die ze maakt. En op haar eigen standpunten. En laten we dus vooral oppassen... om uit het verleden gedane opvattingen over christenen... op iemand toe te passen. Want ik ben een, kap een socialist. Ik heb de strijd verloren van het kapitalisme. Maar ik ben geen moordenaar alle Stalin of Lenin. Maar ik ben wel een vurig aanhanger van het socialistisch gedachtegoed... zoals neergepend door Marx. Ja, maar daar ben ik ook helemaal mee eens. Maar ja, ja ik vind het in ieder geval mooi dat Echter ook zo open... Uh, tegenover homo's en LHBTI staat. Dat vind ik nou, heel erg leuk. Geloof maar, als, me, als Echter met de idioot als prim kan omgaan... ...dan moet ze echt wel open zijn <laughs> tegen andere mensen, hoor. Want als je hier komt aanschuiven, dan uh, geloof me... ...ik ben erger dan alle homo's en queer zijn LHBTI en zo bij elkaar opgeteld. En ik kom zelfs voor de tweede keer. Prenden. Ja, ook dat <lacht> nog. En nog met een leuk kaartje. Nou, Kees, dankjewel voor het bellen. Okay. Ja, ik was uh, echt verwarmend. Ja, vind ik ook. En je vraag was leuk. Thanks. Oké, okay. Esther, want dan ga ik je nu, uh, kan ik je nu ook rustig hartstikke bedanken. En voor het mooie kaartje. Laten we kijken of deze mail nog voor je was. Misschien kan er uh, bij een pand in... Oh, de, nee, je moet geen pand in Almere hebben voor de kledingse bank. Je moet een paard hebben in Weidemeer. Ja, ja. ja, dus niet in Almere. Waren de Joden die God hebben gekruisigd? Ja, je gast blijft daar. Dat was dat. En even kijken of ik nog op de app iets voor je heb wat snel moet. Als je een bronvermelding gaat doen... zou de ChristenUnie en de SCP het CDA voor abortus zijn. Nee, sceptische mensen, dat ik je net uit. Ze nemen niet alles letterlijk uit het boek. Wat is de boek. Waarom is de mooiste kerk in Meren gesloten? Ik, ben, ik bedoel de kerk in Oud-Loosdrecht. Waarom die gesloten is? Ja. Uh, nou, volgens mij, uh, ja, die is inderdaad. Nou, die is niet gesloten, maar die is. Um, uh, daar zit nu het licht uh, baken. En dat is een organisatie die de kerk weer open gaat stellen. Uh, voor allerlei bijeenkomsten. Dus ook uh, kunst en uh, theater en een, een soort buurtfunctie krijgt de kerk nu. Oh, oké. Okay. Ik zie wat voor vragen. Uh, Simone Kam denk ik denk dat Victor een beetje in de waarde Israël is. Geen christelijk land is een joods land. Ja, dat weet ik ook wel, God. Oké, okay, dan hebben we. Wat is volgens jou, Gast, de toegevoerde waarde van het geloof in de politiek? Dat is een mooie vraag. Um, ja, ook een moeilijke vraag. Wat de toegevoegde waarde is van het geloof. Ja, ik denk dat... Um als je gewoon kijkt naar uh, hoe het christendom eigenlijk bedoeld is... Hè, gewoon vanuit de Bijbel... dan is dat dat je opkomt voor de zwakkeren. Dat je kijkt van welke mensen redden het zelf niet. Um, uh, in de Bijbel wordt daar heel duidelijk over gesproken. Je moet er zijn voor de weduwe, voor de wezen, uh, voor de armen. Uh, Legio-verhalen gaan daarover. Dat je niet uh, de rijke mens vooraan moet, uh, moet zetten... Uh, maar dat je juist voor de armen moet zorgen. En ik denk dat dat voor mij een enorme drijfveer is... Uh, om de politiek actief te zijn en... Uh, ja, dat, dat staat voor mij gewoon centraal. Dus opkomen voor mensen die dat zelf uh, niet kunnen... of moeilijker kunnen. Weet je wat ik het grappige vind bij mij? De drijfsfeer, als ik ooit in de politiek zou gaan... Uh, uh, ingegeven door het feit dat ik wil dat het met mijn medemens goed gaat. Weet je wel? En, en ik, ik vind ook altijd... We hadden de discussie, weet je... Uh, dit, de postcode de loterij appelleert van... als je buurman een miljoen wint en jij niet... Ik denk altijd, als mijn buurman een miljoen wint, ben ik heel blij voor mijn buurman. Ik hoef ook niet te stemmen, want als het goed gaat met mijn buurman... heb ik een vrolijke buurman, dan gaat het beter met mij. Maar ik snap wel dat een heleboel mensen zich afmeten aan anderen. En in die zin, Esther, ben ik blij dat je christen bent. Want uh, als je zo goed mens bent als je bent... en of het nou ingeven is door je christenom... of door het marxisme of het kapitalisme... maakt me geen klap uit. Zolang je maar een motivatie hebt om gedreven te zijn. En met deze woorden ga ik je bedanken voor Mooi. jouw aanwezigheid... voor Dank de tweede wel. keer hier in de studio... En je nogmaals feliciteren met je eerste zetel voor de ChristenUnie... en we maken nog een afspraak. Ik weet niet of ik dan een radioprogramma heb... ik weet niet of je een tv-programma... wat ik tegen die tijd of ik dood heb... maar als jij de Tweede Kamer binnenkomt namens de ChristenUnie... Dan word je weer mijn gast. Want ik voorspel je, je bent een groot politiek talent. Je hebt charme, je hebt uh, inhoud. Dus ik, ik denk. Ik ga helemaal dat, blozen. Ja, nou, ik benoem het gewoon. Ik, maar je weet hoe ik ben. Hè? Als ik vind dat je waardeloos bent, zeg ik dat ook. Ja. Dus, dus nee, maar ik, ik, ik heb echt in deze serie een aantal mensen ontmoet. Zoals Maarten ook uh, in Emig, Waarvan ik denk, wauw, wat, wat, wat, wat, de, wat de top mensen. Uh, uh, ik weet dat uh, Dilan Jessic was ook begast hier. En die is nu minister van Justitie. Jullie hebben iets. Een gedrevenheid om met die maatschappij te bemoeien. En de bereidheid om vele uren daarin te zetten. En we onderschatten dat allemaal. Want je bent nu gemeenteraadslid in Meren. He, dus het is niet zomaar... Daar ga je meters maken en daarmee ga je de maatschappij meer de vorm geven. En dan gaat Klaas Mulder dan zeggen: Foutje moet kunnen, want je hebt het niet goed bestuurd. Ik ga zijn en, boek lezen. Ik heb ja. hem gekregen ook. Oh, dus heb je hem ook gekregen? Uh, ja, ja, ja, ja. Ik okay, neem hem nee, mee. Nee, okay. Dus dankjewel. En wel thuis. En uh, uh, hopelijk. Maar vorige keer, hoe laat ben je slaapgevallen? gevallen? Vier uur ochtend? Ja, uh, ja, nee, half drie of zo. Drie ja, uur, ja. ja, nu <laughs> nog één slaap van de slaap. En dankjewel. Groetjes thuis. <laughs> dankjewel, okay. prem. Luisteraars, dat was Esther Kaper. Die gaat weg. Gemeenteraadslid in wenen En we gaan verder met Klaas Mulder auteur van het boek Foutje moet kunnen... ...machthebbers beslissen over wonen... ...welzijn en onderwijs voor 25 euro te koop... Uh, uh, ...bij klaasmulder.com. En Klaas, nu kunnen we even wat dieper ingaan. Ja. Um, wat maakte dat je dat boek wilde schrijven? Een um, paar verschillende dingen. Ik, het is een veel te dik boek met veel te veel uh, lijntjes erin... Hoor. ...maar dat terzijde. Um, ik vond dat veel mensen het onnodig slecht hebben. Uh, uh, dus Onnodig lijden um, door regels die niet voor hun bedoeld zijn. Die niet voor hun gaan werken. Die, die, um, um, nou, we hadden het net al even over die vakantiewoningen. Um, hè, en mensen die geen huis kunnen vinden. En er staan gewoon op dat moment de 60.000 woningen leeg. Nou. Nederland is volgens mij het enige land... wat het wonen in een vakantiewoning heeft verboden. Um, is dat nou nodig? Die vraag. En hoe komt dat? Dat we toch zo makkelijk een regel invoeren... die eigenlijk voor best veel mensen slecht uitpakt. En dat, dat geldt met, met schoolprogramma's... met lesprogramma's op scholen. Het geldt uh, um, uh, in, de, in de zorg... dat dingen um, nou ja, onnodig ingewikkeld gemaakt worden voor mensen. Dus dat, die, die slachtofferkant. Dat was zeg maar kant één. Oké, okay, stop, stop, stop. Ja? En dus als ik wil begrepen. Dus ik ben gefrustreerd ja. op mijn werk. Ik zie, ja. Riegel, als ik foto moet kunnen gaan lezen, dan begreep ik waarom deze stomme Riegels er zijn gemaakt. Ja, ja. Oké, okay. en jij hebt dus uitgezocht waarom er nutteloze regels worden. Nou, en het, het, het is niet alleen de regels. Want um, we denken altijd... dat het vooral door bureaucratie komt. Maar in een goed bureaucratisch systeem... zitten ook uitzonderingsregels. Alleen worden die vaak niet eens toegepast. Ja. En dat heeft toch veel... Uh, met idealisme te maken. En Idealisme is iets prachtigs. Um, je gunt iedereen het beste. Maar zodra je uh, de stap maakt... van iedereen iets gunnen... naar iedereen iets verplichten... dan moet je gaan uitkijken. En uh, we hebben... een met name rond onderwijs, maar ook wonenwelzijn. Heel veel um, dingen die we verplicht hebben met de beste bedoelingen. Terwijl ze eigenlijk voor mensen, um, als je ze iets meer ruimte zou geven... om hun eigen keuzes te maken, zouden ze veel effectiever, veel uh, gelukkiger... En dat uh, beschreef je dus in dit boek. Ja, en ik beschrijf dus hoe dat kan, want dat is de tweede kant. Er zijn dus allerlei mensen die werken voor die overheid. Dat zijn er toch... Ik, kom op zo'n 2 miljoen salarissen die, die betaald worden uit de schatkist. Waaronder ja, mijn uh, honorarium. Ja, en dat voor mij ook En, altijd. en van de koning. En ja. al die mensen zoals jij en Esther en ik... Die en de koning. Ja. En de koning zijn allemaal... Nou, de koning heeft, dus heeft geen, deze baan niet gekozen. Of tenminste... Nou, hij, midden... heeft, hij heeft ontzettend gekozen. Wat heeft, heeft, heeft, hij heeft al, zijn hij wel zijn moeder gekregen en toen heeft hij het parlement gevraagd... weer maar als koning. Nee, dus, ja. dat klopt. Maar hij, hij had hem kunnen weigeren. Maar... Nee, hij, nee, hij heeft actief gevraagd nadat zijn moeder is afgetreden. Zijn moeder is gezegd, hier oh. is de troon. Ja, okay. Toen is hij naar de verzamelde vergadering ja. van de Staten-Generaal okay. gegaan... met de te zeggen. willen jullie mij als mijn ja. koning? En toen hebben ze een meerderheid ja gezegd. Goed, dus al die mensen willen dit werk graag doen... Dat met de beste bedoelingen doen. Ik, kom nou, ik wil het niet doen, maar ik kan niets anders. Nee, ik kom dus, ja, uit een nee maar jij wil onrecht aankomen. Uh, uh, nee joh, aan, ik wil twee uur lang mijn zak uh, wouwen nee, uit mijn nek en dan mijn nee, zak maar je vindt het Je zei net, je vindt het interessant om jonge mensen een verhaal te laten doen. Dus jij hebt een waar. drive. Je, ja. je, je, je wil iets. Je wil iets mogelijk maken. Klaas, maar dat moet je niet doorvertellen, want mijn imago is dat ik een zakkenvuller ben. Ja, nou, maar dat ben je helemaal niet. Ja, maar, maar dat moet je wel doen. Net zoals in die framing van, van de Bijbel. Dus ik ben een zakkenvuller die zijn zak vult van belastinggeld. Dat is de bottom line. Al die andere dingen moet ja, je weet niet weet vertellen. Je, ik, ik heb het boek niet geschreven om het allemaal in zwart-wit uh, goed fout. Uh, ik ben niet zo. Het gaat mij er juist om dat mensen die niet fout zijn, nog steeds heel veel fouten maken. Ja. Dat vind ik interessant. Ik vind mensen die bewuste belazeren dat. Ja, daar hebben we ja, ook. En dat is een uitzondering. Ja, dat, dat, ja. dat boe boeit me niet zo. Het gaat mij erom dat mensen die denken met de beste bedoeling, nou, ja. ik, wat we net hoorden, van ik ga een wonen in een vakantiewoning ja. verbieden. Want uh, dat is beter voor de de natuur. Nou, als je er drie uur uh, serieus over nadenkt, weet je dat er best een oplossing te verzinnen ja. is waarmee je in het beste van twee werelden gaat. Maar dan kom ik dus weer op die ja. verbod van cocaïne. Als je cocaïne, ik snap bij God niet waarom cocaïne nog steeds uh, verboden is. Nee, dat zijn we wel eens, alleen ik schrijf ik in mijn kan... boek al over 700 onderwerpen en ik had de drugs, heb ik er maar even buiten gelaten. Ja, dus nee, maar, maar wat, is... weet je wat, dan ga je, als je dingen legaliseert, ik kijk, ik ben sigaretten. En dan uh, kost de pakken sigaretten nu twintig uh, uh, keer... wat het tien uh, jaar geleden kost... Je kan nergens meer roken. Het wordt steeds meer ontmoedigd. Nou, en al dat soort dingen. En vrienden die rookten, die zijn cursussen gaan volgen. Hoe stoppen met roken? Ik ga het waarschijnlijk ook doen. Maar het is omdat je op een gegeven moment. Ja, ik bedoel, als ik thuis wil roken, moet ik naar mijn werk zonder. of ik moet buiten. Nou, dus het werd wel veel. Ik vind dus het wel een go goed voorbeeld. Ik rook ja. zelf niet. En mijn zoon is gaan roken. Dat vind ik vreselijk. Ja. Maar ik, ik denk ten eerste, als mensen het wel doen, is er toch een reden dat ze het doen. Dus je moet het eerst snappen waarom ze het doen. Het is gewoon doen. lekker. Nee, het is soms meer. Het is soms, soms ook status. Ik hoor heel veel mensen, met name... we hadden het even over het onderwijs... die, die niet naar hun zin hadden op school. Die zeggen, ik laat me mijn peuk niet ook nog afpakken. Laaggeschoolde mensen roken veel vaker dan hogescholden. Echt niet omdat ze niet snappen dat ze je moet geen la, Maar kijk, jij gebruikt ook het woord laaggeschoold. Nee, hè? dat zou... ik, vind het niet, ik vind een nee, monteur nee. niet laaggeschoold. Nee. Ik vind de glazen was er niet, kan iets wat ik niet kan. Nee, maar weet je, ik kan een nieuwe taal uitvinden. We begrijpen elkaar. Ik zou het woord uit mezelf... dan moet ik steeds met aanhalingstekens in nee, de... Nee, maar ik zal ik nee, maar de mensen zeg maar. zelf hebben het idee. Ja, laat het, het anders je hebt wel, laat me het Mensen die op school hebben gezeten om een vak te leren... wat je ook in een paar... Nee, nee, maar maar, een je hebt gelijk, want het VMU staat voorbereidend middenbaal beroepsonderwijs. En dan de MAVO is meer algemeen voorbereidend onderwijs. En het VMU staat voorgezet wetenschappelijk onderwijs. En, wetenschappelijk onderwijs, ja. en de WO is wetenschappelijk onderwijs. HBO HBU is hoger bijzonder ja. onderwijs. Dus je, je, je gebruik niet je, je hebt even, in die woordkeurses... Nee, want ik ben aloos op sommige mensen die van het ROC... Komen. En dan denk ik, ik heb nog één beller, die ga ik even, gaan we even erin ja. doen, want voordat we, dan moet je even je koptelefoon opzetten. Ja. Uh, hey, Doe lijn 1, alsjeblieft, uh, trouwens luisteraars, u luistert naar Zwarte Priet Praat, het is uh, NPO Radio 1, het is 22 minuten over 1, Matthijs Lucassen is de technicus, de regieassistent en de vloer is Ravisje Taldien, ik ben Prima naar de Kusjoen, u kunt twitteren naar Apelstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet u kunt reageren via de Radio 1 app, u kunt mailen naar Zwarte Priet Praat, en u kunt bellen met 08 .1121. Maar als u belt. accepteert u de algemene voorwaarden. van dit programma dat u beschimd, beledigd. en geridicliseerd kan worden. En ik kan het gesprek ieder moment verbreken. zonder enige uitleg. Goed, gooi lijn 1 er maar in, Frank. Frank, uh, hoe gaat uh, het goede ermee? Goedenacht meester Prem en gast. Uh, uh, hier weer een teken van leven. vanuit de Amsterdamse Wallen. Ik heb slecht nieuws, Prem. Ja, ben je dan ja ik, ik laat je uitpraten zonder u te onderbreken. Uh, dat is heel fijn. Uh, ik, ik ben nog niet benaderd door de Piratenpartij. Oh, dus? Ja, nou, dat Heb je ook, heb maar, je maar, aangemeld, deze? Uh, hoezo? Je ik heb toch geen internet, man. Oh, sorry. Ja. Dus. En toen viel er een stilte. Nee, ik denk ja, boeien en dus. Ja, nou ja, ik heb eigenlijk... de titel van het boek van jouw gast... is mij op het lijf geschreven. Ja, joh, heel lief is een hè? <laughs> Gooi me er maar uit. Maar goed, sorry. Dus dat wilde je zeggen. En verder... Hij is al weg. Nee, hij belt oh. volgens mij weer terug. Oké. Okay. Oh nee, Frank is, heeft kennelijk zijn kennelijk enthousiasme afgebeld. Nee, okay. Maar goed, maar Frank, Frank uh, is een man in Amsterdam die geen vrienden heeft. En dan uh, af en toe naar dit programma belt. Want dat is dan zijn enige manier uh, om, om te regelen. Maar dat hoeft niet meer. Oké, okay. maar het boek heeft dus foutje moet kunnen. En ik, ik wilde je vragen over het hoofdstuk. Je bent wel een slechte verkoper van je boek hoor, Klaas. Echt waar, je moet dat boek echt veel beter verkopen. Want je moet gewoon mensen zeggen van kom dit boek. Want het was een hoofdstuk en dat vond ik zeer intrigerend. Want ik zat te twijfel, normaal lees ik een boek niet van tevoren. Maar ik had al gedacht bij jou, Filters, fabels en fantomen. Waar gaat dat hoofdstuk over? Uh, dat gaat erover dat mensen besluiten nemen om dingen die ze denken te zien, of waarvan ze hopen dat het waar is, of waarvan ze gokken dat het waar is, terwijl ze eigenlijk um, het zeer de vraag is of dat echt bestaat. He, ik noem een van de voorbeelden noem marktwerking. Iedereen heeft het er altijd over, maar als je heel precies gaat kijken zijn er maar heel weinig voorbeelden van echte marktwerking. Uh, het is allemaal door ambtenaren dichtgeregeld. Nou, en dat noem ik dan een fantoom. Dan ben je bang voor iets wat er in het Echt misschien helemaal niet is en uh, omgekeerde fabels. We hebben allerlei ideeën dat um, um, uh, ik noem maar wat dat wij algemeen vormend onderwijs hebben, hè, om dat voorbeeld maar even te noemen. Um, Volgens mij is dat een fabel. Want het is gewoon onderwijs wat mensen voorbereidt. Die daarna een uh, leraar worden. Of wetenschapper. Of journalist. Of kamerlid. Um, maar algemeen voorbereidend. Dat bestaat helemaal niet. Het is gewoon voorbereidend voor een bepaald soort beroepen. En, um, door daar dan, en we houden daar aan vast. Een fabel die verzin je... Uh, het is eigenlijk een sprookje. En je bent zelf altijd de held in het verhaal. Dus jij gunt iedereen gelijke kansen. En je bent de held van, van, van het land. Want oh, er zijn zielige kinderen die niet naar het algemeen vormend onderwijs kunnen. En nu gun ik iedereen hetzelfde. En eigenlijk maak je daarmee jezelf de superman in het verhaal. Um, terwijl de werkelijkheid is dat als mensen gewoon de keuze hadden... zouden ze misschien zeggen... joh, ik, ik, mijn vader is timmerman, ik kan bij hem in de zaak werken. Waar kan ik leren om, om beter in mijn vak te worden? En dat, dat laten we dan ook weg. Want bij die fabel uh, daar zit altijd een paar dingen in die niet kloppen. Maar um, ja, het komt ons niet uit om, om het volledige uh, uh, uh, uh, plaatje te zien. Maar hoe kan het dan dat die maatschappij... Dan toch wel functioneert. Dat we genoeg timmermannen hebben. Ik dat weet we niet of die, of die functioneert. Ik denk dat mensen in ieder geval heel veel veerkracht hebben om toch maar door te stompen. Um, uh, maar ik, ik heb dus les gegeven aan 18-jarigen. Ik vond dat heel veel van die 18-jarigen de moed verloren waren. En dat hoor ik nu ook. En dan zeggen ze, ja, komt door corona. Maar ik heb tien jaar dat les, die lessen gegeven. En we hadden veel gesprekken. En dan, ik noem maar, wat, er kwam iemand van zijn stage. En dan zei hij, ja, ik zag iets wat niet klopt. Maar ik hou mijn mond maar want de vorige keer kreeg ik daar glazen mee. Dus je ziet dat mensen um, op die leeftijd... Uh, en ook als je kijkt de hoeveelheid studenten met depressies... en angststoornissen en, en, en, uh, die, die toch heel slecht in hun vel zitten... dat gaat om enorme aantallen. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met te lang in een systeem zitten... waarvan je je steeds afvraagt van, ja, maar ga ik dit gebruiken? Klaas, ben je eigenlijk een missionaris die... Zolang in het onderwijs heeft rondgelopen en al die foute en afgehaakte kinderen heeft gezien en dacht, ja, ik moet hier niet stil blijven zitten. Dat je een soort klokkenluider bent die eigenlijk aan de kaak wil stellen dat ja. we in een pervers systeem maar doormodderen, doormodderen. Ja. Dat, dat klokkenluider, dat is inderdaad de, de, de grootste aanleiding. Van dit moet, mensen moeten dit weten. Hoe, hoe, als je echt in, in zo'n bedrijf zit. Bijvoorbeeld, ik heb dus ook voor volkshuisvesting, woningcorporaties gewerkt. Als je in die sector ziet. Dan, dan zit je elke dag in vergaderingen. Dat je denkt, dit kan niet waar zijn. Wat en, en zeg je dan? dan dit kan ja, tuurlijk. En, en dan zie je dat er... Ik heb ook gelukkig wel dingen voor elkaar gekregen. Ik bedoel, ik ben niet alleen maar uh, vastgelopen op dingen. Maar, maar er, er komt vaak een moment dat... Um uh, nou ja, dat, ook, tegenwoordig hebben we geen managers meer maar we hebben zelfsturende teams en ik noem ze wel eens voor de grap zelf wegsturende teams als mensen ergens geen zin in hebben doen ze het niet en niet uit luiheid maar omdat ze wel nou, zo'n fabel hebben van ja maar ik zie dat heel anders en ik heb een gevoel en een waarde waar ik naar streef en ik wil iets moois bereiken en ondertussen negeren ze dan de, de realiteit van uh, de mensen uh, waarvoor ze dat moeten doen en dat zijn hele simpele voorbeelden... Waar ik, waar ik soms ook flink ruzie over heb gemaakt. Ik noem maar wat, als je studeert... dan wordt er precies berekend... als je vol tijd studeert... zou je dus ook vol tijd met je studie bezig moeten zijn. Maar dan zit je in het vierde jaar... en dan moet je je scriptie in juni inleveren. Nou, ik ben dus naar het management gegaan. Ik zeg, welke aangifte wil je? Mishandeling? Want je maakt mensen overspannen door ze het werk van twaalf maanden in tien maanden te laten doen. Of wil je valsheid in geschriften? Want je hebt op papier. Wettelijk moet jij voltijd eh, onderwijs 12 aanbieden. Wat, waar je twaalf maanden voor nodig zou hebben om het te leren. En je vindt dat ze het in tien maanden maar moeten afraffelen. En dan zie je dus ook heel veel scripties. Je kan niet een goed onderzoek doen in drie maanden. Dus je ziet dat heel veel van die scripties rammelen. Hè? En dat zijn wel de mensen die straks bij jeugdzorg werken. of um, uh, in de ouderenzorg. Dus we hebben heel veel van die... in die systemen laten we heel veel dingen toe. En we schreven al die voorbeelden ja, in je boek. Ik, ik, kijk, en, ja, en, en ik, ik, ik had ook een boek alleen over ouderenzorg of alleen over de volkshuisvesting kunnen schrijven. Maar ik, wat mij interesseert... is dat het blijkbaar iets te maken heeft met die toch het feit dat je belastinggeld krijgt... Dat, dat maakt het toch een beetje dubbel... dat je weet niet of je, je... je hebt niet een klant die je tevreden moet stellen... en die ook weg kan lopen. Um, he, zoals als je, nou, het kan wel, want als je... Als je voor ontevreden bent, ga je naar KPN. Maar als je voor je middelbare school Dan ga je naar een andere middelbare school. Op, dat... en, die, en die biedt precies dezelfde vakken... dezelfde eindexamens, dezelfde soort leraren. Dus het is een no way out hey, Ik moet naar nou Wilmer want het is inmiddels half twee luister okay. als je luistert ja. naar NPO Radio 1... en dan ja. weet u, als het half twee is is hier de tijd voor de man, de onvermoeibare strijder... voor de mensenrechten in China, waar u allemaal lak aan heeft... want hoezeer hij u ook waarschuwt... u koopt allemaal die troep uit China omdat het goedkoper is... en u koopt allemaal die telefoons gemaakt in China omdat het goedkoper is... maar toch blijft Wilbert u maar waarschuwen en u voorhouden... en al die hypocrieten die met China samenwerken alleen... het schopt geen deuk in een pakje motor... maar daarom blijft hij wel strijden. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Eén goedenacht, luisteraars. China wordt op allerlei manieren genoemd, als het de oorlog in Oekraïne betreft. Dan gaat het vooral over de steun, al dan niet militair, die China aan Poetin geeft. VS-president Biden heeft de Chinese Xi in een telefoongesprek gewaarschuwd dat dat gevolgen zal hebben. Ook noemen diverse mensen een andere rol voor China, die van bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne. Hier hoort u in het Radio 1-journaal, oud-ambassadeur in Beijing... Ed Kronenburg. China heeft inderdaad denk ik het gewicht... Uh, uh, en ook de mogelijkheid om, uh, om Poetin onder druk te zetten... als ze het al zouden willen, maar ja, tot op heden is daar weinig van gebleken. Als we China nodig hebben om Poetin terug in zijn hok te krijgen... is het een gezonde reactie om daar nou eens cynisch van te worden. Of nog beter gezegd, cynisch. Om te beginnen twee kleine gebeurtenissen... In Rusland werd iemand zelfs opgepakt die met een leeg wit A4'tje stond te protesteren. In de Volkskrant beschrijft China-correspondent Leen Vervaken hoe ze in Oost-Turkestan, beter bekend als Xinjiang, een foto maakt van een moskee die is verdwenen. Ze fotografeert dus de zo ontstane leegte. Maar daartegen protesteert een ambtenaar van het ministerie van jawel propaganda. Het artikel van Leen Vervaken met die foto heet... Hoe China de Oeigoerse moskeeën verwoestte. Ze beschrijft, mede op basis van satellietbeelden, hoe groot die verwoesting is. In het plaatsje Gongliu zijn van de eerdere 66 moskeeën nog maar 12 over. Dat staat, dat staat symbool voor hoe China bedreven is in het vernietigen van cultuur. Wat ze in oost turkestan doen, deden ze eerder al in Tibet. De tempels der Tibetanen zijn of vernield of omgeturnd in toeristische locaties... om Han-Chinezen te laten koekenloeren naar de cultuur die niet meer bestaat. Rusland maakt van steden als Mariupol één grote parkeerplaats. Alleen maar platgebombardeerd asfalt. En waarschijnlijk beschiet Poetin expres Oekraïnse cultuurplekken, zoals dat theater... Beoogd, bemiddelaar China kent het klappen van die zweep. Zie hoe subtiel ze omgingen met de cultuur van de Gong. Boeken, cd's, dvd's, al hun materiaal eindigden in het jaar des heren 1999 op brandstapels. Onder andere in Shanghai. Een andere manier van culturele moord is wat zich afspeelt in de concentratiekampen. Islamitische Oeigoeren worden gedwongen varkensvlees te eten. Hun taal mag niet meer. Gezinnen worden uit elkaar gerukt... zodat de cultuur, vaak ook letterlijk, uit elkaar wordt gereten. Er zijn dan ook verschillende Oeigoeren die zelfmoord plegen... zodra ze horen dat ze naar zo'n concentratiekamp moeten. Van worden in de kampen aangezet... om andere boefenaars te bewerken, ook fysiek... zodat ze hun principes, hun geloof afsweren. Later verklaarde zo'n meewerkende van Gonger dat ze daardoor haar ziel was kwijtgeraakt. Terug naar het wereldtoneel. Er is nu het dilemma hoe ver het Westen wil gaan om de Oekraïne te redden. Een net zo klemmend dilemma is nu wie de prijs zal betalen mocht China inderdaad gaan bemiddelen. Internationaal, speciaal ook in Nederland, hoor je weinig over de orgaanoogst. oost... Betekent dat straks dat straks groepen als Falun Gong, Tibetanen en Oeigoeren het wisselgeld zijn voor de rol die China dan krijgt? Zij worden geruisloos uitgeroeid, want Oekraïne is anders, de pineut. Een variant op Sophie's Choice uit de gelijknamige film, waar de natie tegen Sophie zegt: Moeder, één van uw twee kinderen mag blijven leven, maar de keuze die is aan u. Tot zover de column. Als u behoefte heeft om te praten over zelfmoordpreventie... bel dan gratis 0800-0113. Ik herhaal 0800-0113. En tot slot, over die organoogst zie de site www.chinatribunal.com. Ik herhaal chinatribunal.com. En weer, Prem. NPO Radio... Oh, dat is het spotje wat Eddie Keurt ooit voor me heeft gemaakt. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. En dan lees ik even meer... Um, prim, uh, Hugo Selstra op de Radio 1-app. Uh, beste Prim, mooie uitzending. Maar waar moet ik nou op letten als ik echt een goede bruine rum wil kopen... zonder een merk te noemen. De leeftijd op het land van herkomst of welke geuren... en smaken hebben me nu. Nou, als je het toch moet doen, dan zou je Cubaanse rum nemen. En je moet opletten dat ze eigenlijk niets toevoegen. Dus een goede rum moet je uh, helemaal niets toegevoegd hebben. Uh, gewoon uh, goed gereipt en uh, minimaal vijf jaar. Dat noem je Anego en dan heb je zeven jaar en vijftien jaar en zo. Maar dat, daar moet je op letten, Hugo. Uh, en dan moet ik hier nog sceptisch uit. Ja Prim, als je zegt ik ben christen, moslim, whatever. moet je de dus standaard mee gaan vragen welke delen iemand wel of niet aanhangt in de religie. Dus iemand is geen christen... Muslim, whatever. Want ze doen dat cherrypicking. Ja, maar sceptisch om muts. Uh, uh, ik, ik ben socialist. Uh, of marxist. Maar ik ben er niet met alles wat Mark heeft geschreven... in Das Kapitaal of het Communistisch Manifest eens. Maar mijn uitgangspunt is wel dat ik vind... dat het bezit van ons allen gezamenlijk moet zijn... en niet een bepaalde groep kapitaalgoederen kan monopoliseren. Dus, en ik vind ook dat... Het belachelijk is, als je, als je naar het concept van bezit denkt. Dus ik denk, als we allemaal alles samen hebben. Dus dat is mijn uitgangspunt. Maar er is heel veel waar ik het anders over denk. Gaan we daarmee naar Ton Zonder Tong. Uh, uh, uh, uh, op radio, uh, NPO Radio 1lijn 2, alsjeblieft. Goedenacht, Ton Zonder Tong, en ton. Ik heb de Hoi. uitzendingen terugbeluisterd. Als je inbelt. Je moet echt. Langzaam praten en dan even ademhalen zodat ik het kan vertalen, want het is echt soms onverstaanbaar. Dus ga je gang. Dat dat gaat ik doen, heel langzaam. Ik had eventjes een vraag. Ik had eventjes dat, een vraag. Dat ga ik doen heel langzaam. Ik had eventjes ja. een vraag, ja. Over dat boek. Over dat boek, foutje moet kunnen. Ja. Wat voor fouten staan erin? Wat voor fouten staan erin? Vooral hele grote fouten. Dus uh, een woningnood van 100.000 uh, woningen die we eigenlijk veroorzaakt hebben door tien jaar geleden bepaalde keuzes te maken. Een uh, uh, enorme mismatch. Uh, sorry, dat is misschien te technisch. Uh, heel veel mensen worden opgeleid en uh, werkgevers willen ze daarna niet hebben. Bijvoorbeeld bij de politie. Die wijzen zeventien van de achttien kandidaten af. Dat zijn allemaal mensen die veertien jaar op school gezeten hebben. En die zijn toch niet geschikt voor zo'n belangrijk beroep. Uh, dus nee. dat is een grote fout. Um, en de manier waarop we met belastinggeld omgaan... Aan, uh, um, um, ik heb alleen nog voor de onderwijsbegroting... zou je 15 miljard uh, nuttiger kunnen besteden dan we nu doen... als daar ja. gewoon verstandige mensen naar zouden kijken. Maar, we maar ik, uh, ik had nog een andere vraag. Maar ja. ik had nog uh, een andere vraag, ja. ja. Als, als een mafketel een ziekenhuis bombardeert... Wat, sorry, stop, dit versta ik zelf niet. Nee, als een vijand een maf ziekenhuis bombardeert, zei je? Als een maf ketel het ziekenhuis ja, bombardeert, ja. ja. Okay. Ja? Is dat ook een foutje? Is dat ook een foutje? Ja, nee, maar daar gaat mijn boek niet over. Ik bedoel, het gaat niet over, Het gaat over fouten in Nederland door grote systemen die werken voor individuen, maar dat wel doen met belastinggeld. Dus, uh, of, of met heel veel regels vanuit de overheid. Uh, dus... Ja, maar er staan geen, er staan geen persoonlijke fouten. In. Geen persoonlijke fouten? fouten. Nee, ik, ook... nogmaals, ik ben niet zo geïnteresseerd in foute mensen. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in goede mensen die dingen doen. Dan, dan, dan, dan, dan. Dan, wat ja, ja. Klaas probeert te beschrijven, is dat goede mensen op posities komen en dat dingen doen die achteraf fout uitpakken. En dat bedoelt hij met foutje bedankt. Dus Klaas probeert in het boek duidelijk te maken dat er goed bedoelende goede mensen zijn, maar dat hun beslissingen in de praktijk voor veel mensen fout uitpakken. Ja. Daar gaat oh, ze boek ja. over. Nee, ik ben zo fout te hè. Wat zei je? Ik dacht dat het fouten waren. Dat mensen fouten maakten. Net zoals jij bijvoorbeeld. Ik maak nooit fouten, Ton. Ik maak nooit fouten. Ja, maar ja, dat is niet te veel. Ton, is Ton is Ton blijft blij dat ik een beetje. Maar Ton, ik maak geen fouten. Jij maakt fouten. Jij bent de oude vieze man van 76 die fouten maakt. Ik heb van de week iemand gezegd, en ik heb een begrafenis gehad. je hebt van de week een begrafenis gehad? Ja, heb ik zelf een beetje gelopen promoten. En dus je Surinaamse vrouw... En toen heb je meelopen promoten, ja? Ja. Het is, is geen Surinaamse gesproken. vrouw, want ze heeft een Nederlands paspoort. Het was een zwarte vrouw. Dat, dat begrijp is? Nee, het was een en zwarte vrouw, vrouw, want ze is een Nederlandse. Kijk, Tom, dat is weer heel erg uitsluitend van is, je. Nee, die vrouw heeft een Nederlands paspoort, dus is Nederlander. Jij witte oude man gaat niet een Nederlander tot Surinamer bestempelen. Dat oh, ja, ja, was maar, een mooie een zwarte maar, vrouw. Het is een Nederlandse vrouw. En ik zit te praten, is in het programma. Ze luistert naar mijn programma. Het is wel een soort sprake ik zeg, ik altijd. Ze lijden nou, op mijn ton. Zo'n ton. Toen zei ze zei oh, u bent u dat? is de volgende. Ze luisteren altijd. zij zijn in de pleging. En ze zijn niet genoeg. Ze luisteren altijd Oké, okay, even voor de duidelijkheid Ze werd herkend. En toen zei die vrouw, als ze niets te doen in luisteren. En, en wie was overleden dat je naar de uitvaart was? Nou, dat is een goede vriend van mij. Ik ben 70 jaar de vriend mee geweest. Oké, okay, hoe oud is hij geworden? 80. 80, oké, okay. en die is 70 jaar. Nou, Ik ben ook naar een uitvaart geweest. En uh, uh, ja, als je op deze leeftijd komt, gaan er uh, veel meer mensen dood dan in je omgeving. Hij heeft mij zitten praten met die vrouw. je vrouw. Ja, hebt zitten die te praten met je vrouw. Met jouw programma. Hoe heet Sorry, ze? Zo, Hoe heet ze? En is waar wij even de groep te doen? Hoe heet ik, ze? Ik heet Struiden, ja. Hoe? Claudia, Claudia. oké, okay, de groeten aan Claudia. Die en Claudia, ik ben blij dat je met Ton Zonder Tong hebt gesproken. En dat je Ton Zonder Tong uh, een beetje hebt. En nu is Tons Zonder Tong daardoor weer heel dankbaar. En Ton Zonder Tong, daar gaan we nu beëindigen, want ik heb nog twee bellers. En Ruben komt en zo en komen zo nee, in tijd nog. Misschien wel snel op. Wat zei je? Misschien wel sluiten ja je wel op. Sluit, wat zegt hij? Ik staat ook niet. Misschien wel, sluit ja. Misschien, ja, belt misschien belt Claudia wel op. Oh, nee, ik denk niet dat Claudia belt. Die heeft te lieven. <lacht> <lacht> maar leuk, tot, tot de volgende week. Doei. Uh, Gooi Jasper. Maar Janus, die bellen. Janus, die bellen is er vandaag niet. Luisteraars, Janus is er vandaag niet. Het stond ook niet in het script. Ja, je bent zo in gewoonte dat je niet meer kent. Janus, uh, luisteraars, er is vannacht geen Janus. Maar hij heeft een goede reden. Maar ik zal dat wel een keer vertellen. Maar weer Jasper opleen. drie doen alsjeblieft. Ja, ik heb een gedichtje. Nee, als de enige die een gedichtje mag doen... is het, uh, is, ja, dus ja. doei. Oké, okay, heeft Sean weer aan de telefoon? Oké, okay, doe maar Sean op lijn 1. Sean, je hebt geleverd. Wat had je nee, nog willen oh. zeggen? Ja, het valt wel sportief om, om ook even een vraag aan die andere gast te stellen. Ja. Uh, ik, uh, ja, dat boek maar even, even klas, wat ben je aan het doen met die tafel? Ja, ik... Er zit een plakketje en daar word ik een beetje uh, hyper van. Ja, ik zie, ik Kla, zie de hele tijd naar iets zit te schuren. Sorry, maar goed, sorry. Nee, nee, nee, maar ik snap het nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, een beetje naar nee, nee, nee, nee, rood. Ik dacht, hij zit iets te doen. Er zitten lijmresten van een sticker voor me en die moet ik dan goed. Ja, Sean, wat wilde je weten? Ja, dat boek gaat over foutjes in systeem. Enzovoort. Maar meneer Klaas, u bent toch al op de hoogte dat Nederland hartstikke corrupt is... en dat er heel veel infiltratie is. Van, ik noem maar wat. Ik geef een voorbeeldje uit mijn eigen omgeving. Ik ken twee ex-collega's. Dat zijn ras-echte VVD's. Die zitten namens de PVDA in twee gemeenten gehouden. Ja. Ja. Ja, dus. Het zou leuk zijn als u daar ook een boek over schrijft. Want Nederland is zo groot als de PSOM OM dat schikkingen doet met, met ondernemingen voor heel veel geld, waarbij heel veel mensen. Dus wat is gespaard. je probleem, Sean? Nou, mijn probleem is ook dat bijvoorbeeld Belastingambtenaar die honden. Ja, maar Sean, wat heb je gestemd bij de gemeenteraad? Dat is geheim, je hebt toch rechter gestudeerd? Nee, maar, ja, je, is ja, maar je, je, je bent me de schuldig, maar goed. Is, is dat alles wat je nog te melden had? Ik hoop dat ik niet meer Ik laat geheim. je weer in de uitzending op mijn neerzoek. Ik, ik ga je antwoord geven. Uh, um, Hartstikke fijn. Weet je, ik, ik, ik, je kan honderd boeken schrijven, maar... Um, uh, het is heel makkelijk om mensen die inderdaad de wet overtreden... Uh, om, om je daar boos over te maken. Maar ik vind het juist veel interessanter... om de mensen die de wet maken uh, te volgen en te kijken of dat klopt. En neem bijvoorbeeld nu dat we het stilstelsel gaan invoeren. Uh, het is niet zo dat uh, docenten straks ineens uh, gratis gaan werken. Maar je mag gratis studeren omdat iemand die niet studeert... ineens moet betalen voor de mensen die wel studeren. En als je kijkt hoe dit besluit is genomen... dat is door mensen die allemaal gestudeerd hebben. En die studerende kinderen hebben. Um, de woningmarkt precies hetzelfde. Nu moeten we ineens zelfbewoningsplicht ingevoerd worden. Waarom? Raadje telefoon omdat je, uh, de mensen die in de regering zitten... die hebben allemaal zonen en dochters die een huis zoeken... en die de hypotheek niet kunnen betalen. Dus we zitten inmiddels in een land... waar de mensen die uh, met idealen de politiek ingekomen zijn... allerlei besluiten nemen... die vooral voor hun eigen uh, achterban heel goed zijn. En daar oh, ik heb nog... mijn kinderen kunnen allemaal een huis kopen, anders lap ik het wel mee. Ja, dat al zou die kunnen. mensen die geen huis kunnen kopen dan de auto's Als je, auto's maar, als je dat niet zijn. kan... omdat je bulgaarse kunstgeschiedenis hebt. Ja, dan had je, dan had je maar rekening zijn. Nee, ja, of, reko, of dus je moet hem zorgen hemmen. dat je stemt op D66... en die zorgen dan dat nee, er betaalbare huizen komen... voor mensen die niks hebben. Je moet stemmen, op, je stemmen, je moet stemmen op de SP of de Piratenpartij. Maar ja? Nou ja, nou goed, Sean, ik <laughs> heb interessante rebellers. Ik ga je afbellen. Doei. Doei. Oké, okay, uh, Rémi, heeft in ineens druk aangezien. Oh, hey, jezus, het is toch zo verschrikkelijk. Moet je je voorstellen, iedere zondag komt, komt er een mooie jonge vrouw ja. met een mooie stem. En dan verheug je je daarop. En dan komt er ineens een of andere lelijke witte ja. jongen. Hallo. grensoverschrijdend gedrag. Nee, dat is niet ik waar. Ik zal meer te aanspreken, want vorige week luisterde ik naar het, uh, het interview wat ze had. Uh, dat was verder best leuk. Inclusief, uh, ja. Ja, over inclusiviteit en zo. Wat toen... Ze had ze een vraag in de roep en die vrouw had het antwoord al gegeven. En toen kwam ze toch weer bij die vraag. Toen zei ze: dus, Ik kwam meer te zeggen dat ze niet goed luisterden. <laughs> okay. Het nou, Maar goed. Ruben is ja. aangeschoven. Waar, waar, waar is Meerte? Meerte, die, uh, die, die, die zit ziek thuis, helaas. Oh, ziek. Oké, okay. ja, dus Meerte, meterschap. Ik ze snel weer uh, terug. Geen corona? Is. Nee, geen corona. Okay. Bieters, het is wel een voorjaarsgriep. En een heleboel mensen hebben de last. Ja, van. ik weet het niet. Ja, het is echt een zo'n ja? met hem. Ja. Hmm. ja, maar Ruben, wat, wat ga je niet. doen? Je hebt vandaag geen oude meuk. Wie heb het nee, Zeker? Nee, want focus is er niet meer. Nee, <laughs> nee nou, ik heb weer een, heb uh, weer een raadsel, raadsel voor. Okay. Ja, als het goed is, staat hij klaar? Dan gaan we even luisteren. Dan moest ik dat doen, dan weer dat nummer, dan weer dat, dan weer dat, dan weer dat. En in plaats begon die over een hekkie. He, ik zeg, een hekkie? Ik zeg, man, ik zeg, godverdomme, ben je goed door je hoofd? Ik zeg, vader, hem af, met je hekkie. Ik zeg, gewoon vier details, man. Ik zeg, woon niet beneden, als dus ik heb toch een hekkie? Ik zou het ja. heel okay, klap, het gaat als over ICT-hacking. ICT daar gaat het over, je hebt ja. een of andere ICT-deskundige. Nou, ik vind het heel knap. We ja, hebben het goed ja, gehoord ja, maar in meteen, deze ja, raad. Ja, maar, ja, maar je weet, dat ik, dat is mijn ding, ICT-hacking. Ja, dat hou jij van, van hè? Ja, ja. En privacy en zo. En wie heb je? Mira Goldstein. Dat is de, de oprichter van de Cyberwerkplaats. Ja. En die gaat het hebben over ethisch hacken met ons. Oké, okay, hoe heb je Mira Goldstein? Dat is echt, is echt een grote naam. Ja, zeker. Ja, nou ja, de, de redactie heeft dat geregeld. Dus we zijn er heel erg blij mee. Dus daar okay, gaan we zo meteen over praten. Van, oh, maar, maar, maar, maar ze had toch ook zo... Opleiding dat mensen die uh, helemaal niets konden, die ja, konden een cyberwerkplaats. Ja. Dat is de en daar gaat ze over vertellen inderdaad. Ja. Oké, okay, maar ze is toch oprichter van TomTom Tom of zoiets? O, oh, dat zou ik niet weten. Ik weet meer. Oké, okay, maar, maar, maar, maar, maar, maar ik weet oh, wat goed hè. Dan ja. ga ik echt luisteren. Nou, en bleef ze de, lees de hele tijd twee ja. uur lang. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat is goed. Met het is echt een bijzondere vrouw. Zeker. Ik heb oh, het je even hebt echt een grote naam. Nou, dus, uh... ik, ik, ik, ik had je zo Klaas gegeven als ik meer dan, <laughs> dan <laughs> ik <laughs> dus, <laughs> Dat heb <had> ik <laughs> heel graag gehad hoor, Klaas. <laughs> nee, maar wat leuk. Nou, maar dan ga ik echt op weg naar huis luisteren. En dan, Maar weet je wat het ergste is? Uh, uh, jij presenteerde toen ook een tijdje geleden, was je ingevallen. Ja. En toen reed ik naar huis en toen was je echt, had je echt. Toen heb ik die auto geparkeerd, het was koud Ben ik in die auto nog even blijven zitten om door te lopen? Omdat je het leuk vond. Ja, dat was met ik Kim, het leuk vond, denk denk als ik, ik. Wat zei je? Was dat met Kim Holland, toevallig die? Nee, nee nee nee nee nee. Daarna na, ben je naar Kim keer in Holland nog gekomen? Uh, ja, wel bij uh, de NTR. Dus. Uh... Nee, zondagnacht. Nee, nacht. Nee, ja. nee, nee, dus ik ben, in elk geval. Ik heb het. Maar goed, ik had al niet meer. Ik twijfelde toen. Vast heb, heb ik je telefoonnummer uit jouw Ja, ja met mijn telefoonnummer het goed ja, is goed. Ja. Maar goed, wat leuk dat ja. je er bent. En omdat ze meer te zieken is anders zouden we je beschuldigen dat jullie de baard van een witmeertje ja. hebben. <laughs> Ruben van het zo meteen in de nacht op één namens KRO en CRP. Je bent ook een hoer, je werkt ook voor iedereen. Ik heb dit jaar voor acht omruppen gewerkt. Nee, ik ben Ali Polkameri aan de met de Veel plezier. Ik ga echt luisteren. Bleef wakker om naar te luisteren. Mag ik Henk op leen 3, alsjeblieft? Mag ik Henk op leen 3 alsjeblieft? Goedendag, Henk. Ja, uh, ik wil wel wat vragen, maar ik wil eerst even zeggen over fouten uh, gesproken. Die die John is de grootste fout, de uh, radiobellers. Dat is echt, uh, nee. Twee keer bellen, dan ben je wel zo zielig. En ja, die man heeft geen radiostem, daar kan hij ook niks van doen. Maar dat is gewoon echt een miskleun. Is er geen instelling ergens in Nederland waar die mensen terecht kunnen? Kijk, ja, Jasper, dit... ik heb een week niet geluisterd... maar ik kan weer het vaste rijtje gekken tegen Jasper, Victor... en Ton tong is een uh, stadgenoot, dus die bespaar ik. Maar Victor en Jasper, jongens, ja. ga wat doen. Nee, maar... Het wordt is... echt, nou, maar, maar het is niet meer leuk. Maar Hek, is Hek, ja. het is voor mij... voor ja, mijn Het is theater. Het, John, ja, het is theater. Ik Maar twee keer John is echt too much. En ja. die gast, die, die komt helemaal naar haar studio... En die moet dan twee keer naar John luisteren. die man heeft ook ook therapie nodig zometeen. Maar Klaas Mulder is blij dat hij Foutje Moet Kunnen. Hoe machthebbers beslissen over wonen, welzijn en onderwijs. onder aandacht kan brengen. Voor 25 euro te kopen. onder andere bij KlaasMulder.com. En daarom komt hij. En het enige wat je moet doen is vaak zeggen. Foutje Moet Kunnen. Hoe machthebbers beslissen van Klaas Mulder. En als je dat vaak genoeg zegt, dan kopen mensen dat boek. En dan wil hij en al die andere mensen op de koptolker hebben. Ja, maar die mannen denken ook nog dat ze het echt gelijk aan zij hebben, en gewoon echt, ja... Het is allemaal gewoon echt onzin. Hey. Nou ja, dat, iedereen heeft een recht op een eigen mening... maar het is zo pijnlijk. Ah. Is, niemand zit op de zon te wachten. <lacht> Misschien heeft die man ooit een vrouw gehad... maar die is ook gevlucht. Die <lacht> zit ergens op de hei in Utrecht... en ja, die man is gewoon... Ja, die moet echt hulp krijgen. En dus Daar ben je toch niet voor? Je bent toch geen psychiater? Ja, nou, dat ben wel. Wel, denk ik wel. Wees zijn een open inrichting... waar mensen mogen... Brengen. Ja, maar er is, toch, er is een grens, hoor. Dan kunnen ze ook naar die Astrid bellen of zo... Donder op donderdag nacht of zo ja, weet ik het. Uh, ja, maar die neemt uh, ze ja. nog serieus. Bij mij. Ja, <laughs> dat is een ja, Een warm bad is het daar, maar ja, ja bij jou moet het een koud bad worden, want die Jasper ook, zei toch uit man, Victor en zo. <laughs> ja, ze vinden mij ook een lul, denk ik. Maar nee. Hoor. Ik, ik, ik, je ik weet, je, je het... weet dat jij het favoriete, jij bent het favoriete fragment van oud prins, hè? We gaan nou, bij de 330e uitzending... gaan we dus Favoriete Fragment... of 333e uitzending... Ja. en Wout Prins van Tirade van de, een van ja. de hoogtepunten van Svante Priet... Van de ja, maar weet je dat het eigenlijk een beleving is voor mij? Dat ik gewoon uh, thuis hoor... in het Realiteitenkabinet. Nee. Ja. Dat is eigenlijk gewoon één grote fout ook hoor. Als we het over fouten ja. hebben. Het ja. is dus één ja. groot misverstand dit eigenlijk. Ja. Maar ik ben ook de presentator van dit programma. Ja, dat nog erg, ja. Eigenlijk moeten we gewoon on onszelf opdoeken eigenlijk gewoon. Ik wil maar, dat afspreken. Maar dan kan ik mijn zakken niet meer vullen. Slimme <middels> Timo ook nog erbij, denk ik. Ja, Timo oh, heeft oh, net gebeld. Timo hangt oh, op wat yeah, ik ja, ja oui. Nou, ik moet nagaan. Ik ken die naam uit mijn hoofd. Dat is nog erger. Ik heb gewoon echt zo'n elektro-psychiatrische. Uh, uh, en, en, en Loreen hangt Hoogneug. ook. Loreen hangt ook. En, en we blijft onze uh, muts, uh, hoe heet ze? Uh, uh, uh, uh, Fleur. Ja, ja. Nee, Fleur belt nee, niet. Ik, niet dat er niets oh, is. Fleur. <laughs> Kijk, ik gewoon die vlekken van in mijn nek van. Echt waar. Zo'n PvdA trut tot Amsterdam-Zuid. Nee, zo'n Zo stem Zo'n stemdink. Ja, nog erger. Het <laughs> is toch niet te geloven. Maar, maar, maar goed, ja. ik wil je nog iets... Meer. Nou ja, ik wil het over de participatiewet hebben. Maar ja, ik, ik heb ja. zelf heel veel participatie nodig nu. Want, uh, <laughs> En wat wou je zeggen over de participatiewet? Nou, dat dat ook één grote fout is natuurlijk. Ja. Ja. Even serieus af te sluiten. Nou ja, en om uh, wat, wat Prem net zei, uh, je, ze nemen een beslissing en daarna pakt het fout uit. Uh, als ja. ik vijf, veertienjarigen bij elkaar zet, weet je gewoon vooraf dat het fout uitpakt. Uh, ja. En dat geldt voor al die, en, en niet alleen veertienjarigen, maar ook verstandige mensen die weten precies waarom je het niet moet doen. Of waarom je het... Nee. Weet je, eigenlijk moet je voor iedere maatregel moet je er altijd vijf verzinnen. Als je kind zegt ik wil muziek maken, moet je niet zeggen, oh, dat wordt dan een trompet. Dan zeg ja. je uit welke vijf instrumenten kies je. En, en we hebben het allemaal zo simpel gemaakt... door mensen allemaal door diezelfde molen te douwen. Ja, het is een heel, heel grote beslissing geweest. En het is een valikant misgegaan eigenlijk. En... De, de mensen zijn de dupe. En die bedrijven krijgen nog wat subsidie geloof ik dan. Maar. Oh, nee, maar ja, en Henk, dat is typisch zo'n voorbeeld. Want ik, ja. ik, herinner me nog, uh, die VVD'er die dan zei. Ik heb gisteren nog iemand gesproken die heel graag betaald werk wil. Dus we moeten de sociale ja. werkplaats sluiten. En het maar, was natuurlijk gewoon gelogen. Want hij had echt niet de dag ervoor met iemand gesproken die was nee, maar, knijpers in Henk, elkaar zetten. Ik, ik, ik laat me even in een conclusie. De participatiewet is inderdaad een. Volstrekt verkeerd uitgepakt monster. Ja. En uh, de moed om het te veranderen, dat is altijd het moeilijkste wat er is. Maar e Brent, weet je wat we nou eigenlijk heel aan de fout aan doen? Is, we zijn nu een serieus gesprek aan het voeren. Dat moet helemaal niet. Dat is eigenlijk helemaal fout. Nee, bij jou, nee, jou wel. Het hangt er vanaf dat. Oh, maar ik heb een probleem. Ik heb nu nog hangen Timo, Kees, oh, Loreen. Victor, ik weet, en, ik, en het is zes minuten voor twee. Victor? Ja, nee, nou, maar die ja, was nee. al in de uitzending, dus die ga ik niet meer erin gooien. Maar dan moet ik even snel al die mensen gaan afwerken. Ja. Hé, hey, nou, maar Henk, wat leuk dat je weer gebeld hebt uit Rotterdam. En ja. uh, uh, leuk dat je weer luistert. En ik ben blij als je af en toe belt. Blijf alsjeblieft bellen. Het is geen rariteitenkabinet, want tussen alle de, de ja. schoonheid is... Kijk, jij weet zelf, ik selecteer niet. Dus ik weet niet wie binnenkomt. Ja, en ik vind dat iedereen die belt, het recht heeft om in de uitzending te komen. hoe lang hij blijft, is weer afhankelijk. Nou, we gaan nu luisteren naar, naar Timo. We gaan nu luisteren naar Slimme Timo. Oké, okay, okay. gaan we naar Slimme Timo? Oké, okay, dan gaan we dat doen. Thanks, Henk. Tot de volgende keer. Hoi. Gooi Slimme Timo op leen 2, alsjeblieft, erin. En daarna gaan we erin doen. Slimme Timo, ga je gang. Je hebt 30 seconden. Ja, dag, premistag, met Timo. Ik had een vraag voor Klaas Mulder. Ik uh, weet niet veel meer van de staatserichting dan dat ik via de radio hoor. Maar ik vroeg me af of de Raad van State, in uh, zijn opinie in staat is om alle implicaties van nieuwe wetgeving te beoordelen... ook al mogen de politici alle adviezen van de Raad van State terzijde schuiven. Nou ja, ik denk dat de Raad van State het in ieder geval probeert. En, um, maar wat, wat ontbreekt, is zij beslissen ook op basis van wat ze weten. En de, de, de informatie die ze gebruiken om te beslissen... Uh, die is gewoon vaak te, te veel gefilterd, te beperkt... Uh, waardoor ze consequenties niet overzien. En um, uh, nou, er zijn allerlei bronnen verdachtverklaard... dus die gebruiken we niet. En... Uh, Um, ook een Raad van State is niet in staat om tegen te houden. Um, soms hebben ze goede, goede verhalen, hoor. Ik, ik meen dat ze bij de inburgering hebben gezegd... Uh, sta nou toe dat mensen ook in het Engels kunnen inburgeren... in plaats van in het Nederlands. Als je ze aan het werk wil hebben, uh, van slecht Nederlands wouwen... Uh, ga je geen werk vinden. Okay. We moeten nu staan naar de volgende dus beller. Leid 4, Loreen alsjeblieft. Loreen, je hebt 30 seconden, ga je gang. Oké, okay, goedenavond. Even over Jezus en even over die participatiewet. Trouwens, ik heb uh, een beetje het gevoel dat sommige christenen nog zich toch wel diep heel van binnen erg verheven voelen boven niet-christenen. Ik ben dus geen christen en even... ik voel me verheven boven alle andere ik, mensen. Dus, Laurie. Ik, ik, ik, ik voel me echt verheven boven iedereen. Ik denk dat er nog even 30 jaar het leven overheen moet. En dat we elkaar dan nog een keer spreken. Ja. En Jezus was trouwens niet altijd zo'n schattenbout. Ondanks nee. vele gaven. Want ik ben ervan overtuigd, terwijl ik niet gelovig ben, dat die man rondgelopen heeft. Nee, Loreen, ik geloof wel. Ik geloof in mensen, hè. Dus ik geloof niet in sprookjes. Ja, dus ik, ik, ik, ik vind het erg als nee, mensen nee, nee, zeggen nee, dat ik ongelovig ben, want ik geloof in hij mensen. Hij was gewoon rondgelopen. Ja. Alleen, hij was niet dat hij zo'n schat About, maar Laureen, het is nu het is de is de vier... Laurie, gehouden, het he? is drie minuten voor twee, dus je moet echt snel zijn, want ik moet afronden. Ja, ja daar moet je niet omheen kletsen. Maar hij heeft toen een keer, uh, toen de braderie in de tempel gehouden werd... waar mensen gewoon tot rust kwamen en tot bezinning en uh, een beetje uitrusten... heeft hij dus uh, die uh, braderie met een uh, zweep uitgemapt, hè? Ja. Lorraine, bedankt. Ik moet je afbellen. En er is geen tijd meer voor Kees. Thanks, Lorraine. Doei, tot de volgende keer. La ja, Sorry, uh, Klaas Mulder, auteur van het boekje Foutje moet kunnen. Ik ben heel fijn dat je mijn gast was. Ik ga je zo als cadeautje mijn boek geven. Het boek heet Foutje moet kunnen. Voor 25 euro door Klaas Mulder. U kunt het kopen bij iedere goede boekhandel. En bij klaasmulder.com. Start de eentje maar. En uh, het is een uitgeverij Heestank. Dus uh, uh, dank je wel voor je komst. Uh, uh, luisteraars, uh, ik moet naar de afkondiging. Oh, waar is het met Jezus, Mina. Waar is mijn muziek? Ja, ik heb mijn muziek. Wat is dat? Wat formeel is dat? Nee, ik heb hem wel. Oké, okay. dit pantrogramma werd gemaakt door... Techniek Matthijs, Lucas, de telefoon, webcam, social media. Regieassistent, Remici Tandien. Hoofddirecteur, eindrecteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoek prestator, kortom, een drijf in dit programma. Prins Jura, amschouder het pensioen. Dit programma is mogelijk, maar het maar blijven zitten. Door de moedige mensen die lid geworden zijn van en gefinancierd door de in Nederland verblevende belastingbetalers. Die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. Die alle medewerkers van het publieke oproep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pong voor hele leuke filmpjes. Hier aan de dag op e met Ruben, uh, Leven de vrijheid van meningsuiting, leven Pound, leven de Europese Unie, leven de democratie, leven gemeenteraden, leven kandidaten voor de gemeenteraden, leven de mensen die zijn gaan stemmen, Lieve schrijvers, leven Kaas Mulder, hartstikke bedankt voor je komstklas. Ik stel het echt op prijs. Leven Nederland, Namaste. 2. Dag. Safir houjaar, naar na het Radio 1.